Dit is The Good, The Bad and The Interesting... een podcast over kwaliteit van Vasilis van Gemert. Eindelijk sprak ik weer eens met Peet Snekers. Dat deden we jarenlang in onze videopodcast met de naam De Wasstraat... maar daar zijn we een tijd geleden mee gestopt. Peet is creative consultant, briljant figuur... medeoprichter van stichting Lekker Samen Klooien... en vriendelijke vriend. Aan al mijn gasten stel ik altijd de vraag... wanneer is iets goed? En zo ook bij Peet. Peet's antwoord is fantastisch. Ja, ik heb al je podcasts geluisterd. Allemaal. Allemaal, behalve de, de laatste, de meest recente. Oké. Okay. Want dan moet ik, zeg maar, ik heb, Bob heb ik wel vaker horen spreken. Ja. En dan moet ik altijd even, uh, daar moet ik even lekker voor gaan zitten, zeg okay. maar. Oké, ja, ja. ja. Um, maar het, mijn antwoord is, uh, kan me niet schelen. <laughs> Nee, goed vind ik niet interessant. Oh. Goed is een soort van basis. Dat is een soort, voor mij is het... Als het goed is, dan merk je het niet. Dan is het onzichtbaar. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, en en uh, in alle eerlijkheid... Jij hebt het er een tijd over gehad... Dat robots eigenlijk misschien wel beter kunnen ontwerpen... En beter dingen in elkaar kunnen fietsen dan, dan mensen. Ja. Yeah. En dat dat... En wat mijn idee is, dat zou het resultaat van robots, dat zou dan goed moeten zijn. Dat is iets wat uh, consistent is, uh, doet wat mensen verwachten, et cetera, et cetera. Klinkt het niet een beetje Sub degelijk, als, ja, degelijk ja. basisniveau, functioneel, het yes. werkt. Yes, En maar daarom de... zeg ik, het interesseert me niet. Wat, ik, wat mij wel interesseert, is wanneer is iets prachtig Of ontroerend. Okay. Ja, ja. of, of, okay, of wanneer je vindt... krijg ik kippenvel ergens van. Dus goed vind je niet goed genoeg. Exact. Ah, ja. wat goed. <laughs> oh, dat vind ik wel heel mooi. En is iets goed. Ja, dat doet er niet. Goed is niet goed genoeg. Wat mooi. Ja, nee, nee. Ja, ik heb er niet zo heel lang over nagedacht. Maar ik was, ik was wel telkens zo Ja, de vorige sprekers... Ja. Die hadden allemaal hele valide punten van wat een definitie is van goed, of weet ik wat, of hoe je dat kan meten. Ja. En dat is heel erg fijn. Uh, maar als ik iets wil maken, dan ja. ma dan, en daar ben ik de laatste tijd heel erg veel mee bezig. Ja. Is er van ja, de dingen die ik maak in de, bij het bedrijf waar ik werk, ja. die zijn bijna zonder uitzondering, zijn die gewoon goed. Ja. Want ze werken, ze doen, hun, ze doen hun werk en het is gemaakt binnen budgetten. En, uh, uh, het doet wat in afval de opdrachtgever vaak heeft verwacht. Ja. En soms nog een stukje beter. Maar dan is het eigenlijk voor de rest van de wereld ook onop, uh, onopvallend. Want de, de mensen die uiteindelijk de apps en de websites en dat soort dingen gebruiken. Ja, ja die zullen zeggen van... Ah, hier is het adres van meneer Jansen. Uh, maar die denken niet zo... Oh, wow, wauw, uh, wat heb ik deze functionaliteit uh, enorm goed gevonden? Of iets dergelijks. Ja... Uh, de, de, uh, over het algemeen, de dingen die ik maak of wij maken... Het zijn geen dingen waar, waar de vlekken van in de broek springen van, uh, van het Nederlands publiek. Nee, nee, nee. En dat vind ik heel jammer aan de ene kant. Want ik heb best wel ambities uh, om, om emotionele producten te maken en zo. Oké. Okay. Uh, maar dat is, uh, ik zit nu weer in een werkplek waar dat, uh, waar dat niet toe is. Uh, daar wordt niet naar gevraagd. Oké. Okay. En wordt daar niet naar gevraagd? Ja. Of is dat dan het type klant of zo dat het niet wil? Of... Uh, ja, ik denk dat het ook een beetje tot de verbeelding moet spreken. Hè. Stel je voor dat ik bij een uh, productiebureau zou werken of een reclamebureau, wat uh, productiebureaus uh, aanstuurt of wat ook. Ja. Ja, die zullen zeggen: Van uh, dit, moet, dit, dit moet een film zijn en het moet emotioneel zijn en weet ik wat. Hè. Dus uh, al die maatstaven die je uh, aan een. Aan Iets kan koppelen wat prachtig is. Ja. Uh, daar wordt eigenlijk op effect gestuurd. He, dus die zullen veel meer werken aan. Uh, nou, hoe zorgen we ervoor dat mensen kippenvel krijgen. En ook okay. dat. He, dus, he, je weet hoe dat zit in de filmwereld. Of in, uh, en in de audiowereld heb je dat ook. He, als je over muziek hebt. Ja. Dat kan best wel. Ja, formuleer ik zijn. Echt heel erg. De, dat, er is een formule voor. Ja, yeah. om, uh, om mensen te prikkelen. Ja, ja, ja. een van de mooiste voorbeelden, dat zijn uh, uh, dansfestival-dj's. Die maken dansmuziek of die draaien dansmuziek in elkaar op en die bouwen het op. Ja. Yeah. En mensen die voelen dat en dan komt er een climax en dan komt uh, in het geval van uh, allerlei muziekstromingen komt er drop. En dan ja. gaat iedereen helemaal wild en dan ga je dansen en zweten en voel je liefde voor iedereen om je heen. En ja. Dat is heel erg mooi, maar het is heel erg makkelijk voor zo'n DJ. Een heleboel DJ's die geven ook vrij snel op omdat ze ja, het is het een zichzelf, zichzelf betrappen op inderdaad het implementeren van het trucje. En dat zou dus ook weer door robots gedaan kunnen worden? Uh, nou, het zou me niet verbazen. Ze hebben het geprobeerd met Sky Radio. Oh ja? Dan uh, ja? kunnen we een formule koppelen aan de muziek die wij ja. in ons cd-rackje hebben staan. En uh, tegelijkertijd uh, geld verdienen met uh, advertenties. Oké. Okay. Uh, ja, dat werkt een tijdje. Ik weet eerlijk gezegd niet of het nog steeds gaande is. Weet ik ook niet. Ik nee. heb het opgegeven. Ik vond uh, DJ's, uh, mensen die praten tussen de plaatjes, vond ik eigenlijk wel leuk. Soms. ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Maar omdat er zich... Uh, ik, toen, ja, Paul... maar, maar even, even terug naar die, die emotie. Hè? Ja, die, ja. Je, je zegt... Oké, okay, dan moeten... Uh, je zou meer emotie... Zou je ook meer emotie willen in de dingen die je maakt? Zou dat, zou dat die dingen beter maken? Of zijn die dingen juist... Moeten die gewoon zijn? Uh, moeten die nou ja, de... gewoon goed zijn? Nee, de dingen die, de, ze moeten in elk geval werken. Ja. Uh, maar ik zou best wel... Er zijn een aantal extra dingen die, in, die ik in mijn gereedschapkist kan zetten. Ja. Uh, dus naast... Oké, okay, je hebt plaatjes en die naaien aan elkaar met HTML. En daar zit je wat tekst bij en dan heb je iets wat informatie overdraagt. Ja. Ja, daar kan je natuurlijk ook animatie bij brengen. Ja. Of je kan er ook voor zorgen dat het uh, uh, geschikt is voor een medium wat bijvoorbeeld tactiel is, ja. of iets wat geluid maakt. En al die zaken die maken het misschien completer. Hè, zoals je, hè, als je. weet dat wij dat zojuist. Hè. We liepen over uh, de Dutch Design Week. En er was een uh, meneer die maakte een houten tafels met uh, een metalen onderstel. Ja. Toen ik daar binnenliep, moest ik die tafel aanraken. Ja, ja, ja, Dus de tafel bestond niet, bestaat niet bij de gratie alleen dat uh, mijn, uh, hoe dat? Mijn bordjes niet op de grond flikkeren. Maar bestaat, bestaat ook bij de gratie dat je er langs kan loopt en zo ja. met je vingers eroverheen gaat ja, ja, ja, en dat dat ja, ja, fijn voelt. Ja. Ja. Dat je iets levensvast hebt. En, uh, en ik vermoed dat dat op het digitaal vlak, ja, dat mist nu heel erg. Of dat is relatief moeilijk om te maken, denk ik. Ja, is het zo? Je ziet het, je ziet het toch wel eens. Tenminste, laten we zeggen er is een, het idee dat we delightful user experiences kunnen maken in elk geval. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een iPhone. Als je daar het schermpje bekijkt en je, ja. je, je swipet hem naar boven terwijl dat niet meer hoeft. Dan gaat hij een beetje bouncen. Ja. En dat zijn van dat soort dingetjes die maken het prettig. Juist. En dat is niet nodig. Dus dat gaat voorbij. Dat het werkt voorbij. Dat het betrouwbaar is voorbij. Al die dingen. Ja. Dan komt het laagje... Maar dat lukt dus niet. Die is moeilijk. Nee, nee, nou ja, nee maar dat, dat soort dingen doen we dan wel. Oké. Okay. Nee, maar ik zie dat soort dingen. als een bounce bounceje erin zetten, et cetera. Dat is meer een... Uh, hoe nu je dat? Dat is net zoiets als als je iets van metaal maakt. En nou ja, je kan een soort van mes maken. Ik ben een beetje een aficionado. Ja. Je kan een mes maken. En die is gewoon netjes scherp. En die heeft... En die je zorgt ervoor dat de, de scherpe randjes niet aan de, op de verkeerde plekken zitten en dan leef ja. je het op, geef je het aan mensen. Maar wat ja. je ook kan doen is zeg maar de scherpe randjes aan de bovenkant, dus van het mes, dus niet uh, het scherpe stuk, maar de andere kant van het uh, lament, ja. die, die hoekjes kan je afronden. En als okay. je daar met je vingers overheen gaat... dat voelt heel fijn. Weet je? Dat is je ook de extra aandacht aan besteed. Ja, ja, ja, en ik denk ja, ja. dat animaties... Hè, dus waar jij het zojuist over had... Ja. dat zijn eigenlijk die ronde hoekjes. Het, het, het afmaken van het product, wat mij betreft. Ja, een animatie het, kan, zelfs, kan denk ik, zelfs... Het is, nog is wel een iets hogere zitten. kwaliteit. Ik denk dat animatie... kan zelfs iets wat... onduidelijk is, duidelijk maken. Het dus ja. is nog een... Uh, oh, absoluut. Gaat, ja. gaat denk ik ja, ja, ja. nog iets verder dan dat. Maar... De, de, de, maar de, de, de, ...ik denk dat we erover eens zijn dat het dan beter wordt. Ja, ja. Maar, maar, gaat het maar, dan maar, voorbij gewoon maar, goed? Nee. Dat jij dus eigenlijk Ja, nee, Wellicht. Nee, ik denk dat het nog steeds in de range van goed zit. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ik denk als jij... ...als je dan het over zo'n DJ... Uh, ...wat een DJ doet met muziek... ...dat zou je ook digitaal kunnen doen. Hè? Dat, ja, wat, dit, noem eens een voorbeeld. Wat zou dat dan zijn? Ja, dat is een beetje het punt. Dat is heel erg moeilijk. Eigenlijk het enige... De enige plekken waar het echt gebeurt. Yeah. Of, of, uh, of heeft gebeurd. Uh, dat zijn. Uh, de, waren de, toen de longreads. Uh, geïntroduceerd werden. Door de diverse okay. kranten websites. Daar werd yeah. een verhaal opgebouwd En dat verhaal werd. Uh, uh, aangezet en steviger gemaakt. En emotioneel gemaakt. Door bijvoorbeeld. Uh, gevoelige pianomuziek op de achtergrond te zetten. Okay. Of af en toe een enorme, mooi bewegende close-up van de, het leidend voorwerp uh, in beeld te brengen. In een videovorm of iets dergelijks. Okay. Of bijvoorbeeld die meneer heel eventjes te laten praten. Dus dat je de krakerige stem van wat hij heeft meegemaakt, dat je dat kan horen. Dus dit is eigenlijk klinkt het een beetje als, als film of zo. Ja, naar een story. Je vertelt een verhaal eigenlijk. Je bent gevoelig voor de momenten die beginnen met... Je maakt er een begin aan. Ja. Je drijft mensen naar een specifiek punt waarvan je zegt... Oké, okay, als ze daar zijn, ja. dan kan ik ze grijpen. En dan wordt dat die leuke animatie waar jij het over hebt... Is een soort van de crescendo, weet je Dat is, dat is het punt waar je wilt maken. Ja. En dat is, een soort van, dat, is, dat is deel van het verhaal. En uh, het is ofwel geen versiering van het verhaal. Oké, okay, zie dat, dat zie ik voor me bij inderdaad, het vertellen van verhalen. Dus als ja. je bijvoorbeeld een krant bent... Yes. Dan lukt dat. Maar yes. als je een belastingdienst bent... en mensen moeten belastingaangifte doen... zou het daar ook bij kunnen? Uh, ja, ik denk dat... Uh, dus dat gaat meer om interactie. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik dat denk dat een... de verwachting anders zal zijn. Ja. Maar... Wat, wat, wat mij heel erg leuk lijkt bij een belastingdienst. Uh, dat, je, uh, dat je een ha-moment hebt. Ja. Weel, dus dat er iets gebeurt. Uh, ik, en ik, ik heb dat ook gehad bij de belastingdienst. Dan moest ik aangifte doen. Ja. En de belastingdienst die begon. En dat was, dit is echt een, een van de beste innovaties als je daarvan kan spreken. Van de belastingdienst in de afgelopen jaren. Ja. Die zegt van, jij bent Peet. Ik ken je al. Dit heb je verdiend. Klopt dat nog? Ja, dat klopt. Oké, okay. het is dus zeg maar twee derde of derde, nee, ja twee derde van de plastic formulieren is ingevuld. Ja. Yeah. En ik hoef alleen maar de zeg maar de, boede, de de ja de details in te vullen. Ja, Oké, okay, maar dit is eigenlijk en dat dat was dit een definitie was een... van goed, namelijk ja ja dat kan wel, maar het maar... zit niet in de weg, het ja. doet niks, wat je het doet, het, het, het, het, het, het, het doet zo min mogelijk. En Je bent klaar en als je uh, als alles gewoon is, dan ben je binnen twee klikken klaar. Ja, precies ja. En ik denk, ik denk dat het mij opviel en dat het echt zo'n ha, momentje was. Omdat we omdat ik het niet zo gewend was. Ja, ja, ja, omdat ik is... gewend was dat het moeilijk en fronsen en en wat, en wat staat hier nu eigenlijk avond eraan besteden en alle papieren uit de kast moeten trekken. Ja, want ik weet nog wel de teksten die daar. dat, dat ik Op een gegeven moment had ik belasting ingevuld. En toen kreeg ik geld terug. Ja. Maar toen stond er. U moet min 1000 ja. euro betalen. Ja. Ja. Wat? wat? U bent ons min duizend euro verschuldigd. Ja, zoiets. Ja. En dan in nog Als het niet een tijdig antwoord ja. geeft, dan, dan wordt dat gevorderd. Ja, zoiets. Ja, zo wat? Ah. Er komt er echt iemand bij je aankloppen en zo van: ja. Hier, pak aan! Maar je duizend zou dat natuurlijk ook. En dat, dat, dat is iets wat ook zou kunnen. Je zou daar natuurlijk ook buurwerk van kunnen maken. U krijgt geld, ja, ja, ja. ja. Of daar kan je zelfs schijntjes van maken. U heeft gespaard zonder dat u het doorhad. Ja. De overheid uh, heeft voor u gespaard. Ja, fijn, hè? Ja, ik heb dat. Uh... En maar dit gaat over, dit gaat ook heel veel over communicatie. Ik bedoel, ik, ja. ze, ik zei net storytelling, maar het heeft inderdaad ook heel veel met communicatie te maken. Ja. Uh. Uh, maar ja, ik, ja, wie zou dan dit soort formulieren moeten ontwerpen? Want het gaat heel erg over, over taal ook. Het gaat over taal, ja. ja, ja. De, de, Maar ja, ik zou bijna zeggen mensen die, ja, mensen die verhalen willen schrijven. Oké. Okay. Ja, dus, dus ook begrijpen wat... De, de, de mensen van Mailchimp, dat is een super oud voorbeeld. Ik heb ja. het geloof ik ook een paar keer in onze andere podcast genoemd. ja. Uh, Mailchimp, die heeft een uh, voiceandtone.com, hebben zij opgericht. Daar ja. staat een uh, tone en voice, staat daarin. Hey, dus iedereen, de rest van de wereld noemt tone en voice, wat een verkeerde volgorde is, maakt niet uit. Ja. Uh, en wat er dus staat, is ervan, nou, als je iets vrolijks vertelt, je bent aan het bloggen, uh, dan, uh, dan is de mindset van iemand heel erg open en nieuwsgierig, et cetera. Dus dan ga je daar ook mee om, op die ja. manier. Maar als het moeilijk is en het gaat fronsen, et cetera. Of iemand is zelfs boos of furieus of uh, uh, uh, niet goed geholpen. Ja. ja, dan moet je bij de feiten blijven. Volgens mij zijn ze inmiddels een beetje op teruggekomen. Is dat? Ja, ja ze, okay. zijn minder, uh, ze, ze waren heel erg vrolijk en grappig. Uh, maar ze kwamen er toch achter dat heel veel mensen eigenlijk... Dat niet wilden. Uh, uh, ja. ...toch niet vrolijk waren. Ah. En uh, dat het dan ook... ...heel erg misplaatst kan zijn. Maar dan was het... ...dan had het op de verkeerde plekken... Uh, ah, dus ja, ze, ze zeiden eigenlijk... ...de, de standaard... Uh, nou ja, de, de, de, ...de grappigheid is er... ...een beetje uitgehaald. Volgens, ja. mij. volgens mij zijn ze daar iets voorzichtiger mee. Ik, ik denk, uh, mee dat, het, mee ik denk dat ze dat misschien ook hebben gedaan... ...omdat ze dan een grotere doelgroep kunnen bereiken. Het zou kunnen. Dat ja. echt, hoe uh, weet uh, de belastingadviseur uh, meneer zegt, maar ja, ik gebruik geen mails, want die zit allemaal uh, ja, ja, geen te trappen. Ja. Dus, en, dus uh, volgens mij zijn ze het iets gaan indammen. Ja, oké, okay, oké. Okay. Dat is wel uh, op zich wel jammer. Ja, dat is zonde. Ja. Ja, ik hou van, ik hou van uh, ja, misschien is dit dan ook een, een ding, een, een vector of een functie van kwaliteit. Ja. Dus dat karakter heeft. Of ja. Misschien eigenlijk dat kwaliteit, hè, als iets goed is, ja, dan is het. Uh, uh, dan heeft het geen karakter dan yeah. is het gewoon ja, werkt, functioneel yeah. snijdt hout, punt en, uh, maar als je het karakter geeft je geeft krullen, je maakt het gotisch of neoclassistisch of je maakt het, geeft het knipoogjes yeah. dat het dan uh, ja, dat het dan beter prima wordt of voor sommige mensen niet om uit te staan maar dat is ook oké okay. yeah. Ja, het is, uh, het, het is wel lastig. Ik, ik heb een boek gelezen deze zomer. Dat was een heel goed boek. Um, ik weet even niet meer hoe het heet. Ik zet het wel in de show notes. Ja. Uh, en waar die het over hadden was... Die, die noemden volgens mij ook dat voorbeeld van Mailchimp. Dat ze wat zijn gaan uh, uh, intomen. Dat ze rustiger aan zijn gaan doen. Ja. Omdat uh, heel veel mensen komen gewoon ook onder hoge stress. Komen ze op je site. En dat, dat verwacht je eigenlijk niet. Nee, nee, nee. En dit, dit, uh, ze hebben een aantal voorbeelden op die, uh, in dat boek. Bijvoorbeeld een ziekenhuis. Ja. Daar komen toch best wel veel mensen komen daar onder hoge stress. En die willen dan, bijvoorbeeld komen ze s'nachts aan en dan willen ze gewoon weten waar moet ik heen. Ja. Uh, maar dan wil je natuurlijk niet op de homepage begroet worden door de, het vrolijke chirurgenteam wat hun successen... Hey, dan wil je gewoon weten, van, wat de fuck moet ik zijn? Ja, ja, ja, inderdaad, ja. Maar uh, daar rekening mee houden. Dat, dat dus eigenlijk is het heel erg moeilijk om het... Uh, en niet, niet om iets goed te maken, maar... Uh, het is heel moeilijk om, zeg maar, excellent of prima... of ontroerend of weet ik veel wat te zijn... als eigenlijk verwacht wordt dat je alleen maar goed bent. Punt. Ja. En dus... dus Jij komt inderdaad in het zieke, op de, de ziekenhuiswebsite en dan je gewoon je toptaak vinden. Namelijk. Uh, jongens, uh, ik heb net een paar duizend euro uh, aan uh, chirurgenwerk uh, verzet. Hoe zorg ik ervoor dat dit uh, makkelijk gedeclareerd kan worden aan mijn zieken, ziekenkostenverzekeraar? Dat bijvoorbeeld. Komt maar dat goed, echt? dat soort dingen. Ja. Of hoe kan ik uh, een, een afspraak maken met een oncoloog uh, binnen het. Wat dagen. ik daar mooi vond aan het boek is wat zij eigenlijk zeggen: is dat we normaal ontwerpen we, zeker voor die grote websites, die ontwerpen we een beetje voor gemiddelde mensen. Dan ja. gaan we een doelgroep gaan we samenstellen ja. en daar gaan we dan iets voor uh, uh, En die zijn over het algemeen best wel blij of zo, of gemiddeld blij ja. en ze hebben ook, zijn sympathieke, zijn, slimme mensen ja, ze ja. gemiddelde leeftijd ja. gemiddeld goede baan ja. en eigenlijk lijken ze daarmee heel erg op de ontwerpers zelf natuurlijk vrolijke dag ja toch ja en en, ja, en, deed en het en, maar je en, mensen en, je het, dit, het ja. deed me denken aan ik weet nog wel dat we dan wat het vroeger tenminste toen ik nog werkte werd er ja nee dat is een edge case werd er dan gezegd wat chagrijnig mensen of iets weet je je noemt iets van ja en wat, wat als er dan dit en dit gebeurt ja maar dat is een edge case Nee, maar dat zijn de okay, dat is precies de momenten waar je kan winnen. Ja, precies, en dat noemt dit boek zij ook. Nee, dat zijn juist de stresscases. En daar moet je voor ontwerpen. Ja. Als het daar werkt. Dan werkt het ook in de normale... Dan werkt het ook voor de gemiddelde mens. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, hoe heet het... Uh, hey, jij hebt zo'n hele leuke middag uh, georganiseerd... Voor iedereen die in deze podcast heeft gezeten. Ja. Ik mocht er ook bij zijn. Dus met terugwerkende kracht... Ja, ja, precies. Mocht ik er toch bij. Daarom moest je, <laughs> ja, ja, moest nee, nee, je ja, deze podcast opnemen? Sorry ja. jongens. <laughs> ja. um, maar ik vond het daar... Uh, oh, nu ben ik even mijn... Uh, draadje kwijt. Het ging over edge case, stress case. Ja, oh ja, nee, daar vond ik het heel erg interessant dat er in Er wordt telkens gezegd... Uh, oh ja, dit is, uh, dit is ook geschikt voor mensen met, met minder goede ogen. Of met mensen die snel afgeleid zijn. Of ja. uh, weet ik van wat voor... Uh, hè, dus dat soort edge cases. Okay. Maar dat zijn geen edge cases. Dat zijn situaties die gebeuren met normale huistuin en keuken mensen. Ja. In het leven. Voor iedereen. Ja, ja, ja. Dus, want iemand die minder goed kan zien... dat is het geval als jij op de fiets zit... en nog heel eventjes op de website kijkt... wat de telefoonnummer of wat het adres nou ook ja, weer was. Ja, ja. Klopt. Dat betekent dat de zon schijnt op je scherm. Je kind heeft net met zijn, hoe het, met zijn vlavingers op het scherm gezeten... Ja, ja. dus het is moeilijk te lezen. Ja, ja. Al die dingen. Dus plotseling ben je slechtziend. Ja. En dat geldt ook voor uh, in het verkeer. Weet je wel, iets probeert jouw aandacht te vestigen op een schermpje. Uh, terwijl het dat niet hoort te doen. Ja. En, uh, uh, st maar stel dat het zo urgent is dat je daar toch op moet reageren. Moet dat gemaakt worden alsof, het, alsof jij ADHD hebt. Ja, ja, ja. Alsof jij direct weet wat er aan de hand is en instinctief kan ja. reageren. Erop. Is dat inmiddels, want toen ik stopte met werken en toen ik docent werd... toen. Was het zeker niet zo dat er zo werd ontworpen? Is dat nu vanzelfsprekend? Is dat onderdeel van goed? Nee, dat is super moeilijk. Ja. Nee, helemaal niet. Nee, dus natuurlijk. het gebeurt niet? Nee, het gebeurt wel, maar dan het, het onder, onder hoge druk. Want ja, ja. het is super moeilijk om aan een mens... die een hele bak geld uit, te geef, uit gaat geven... om dan aan, een, aan die persoon uit te leggen... Uh, we moeten dit... ...heel erg eenvoudig en heel erg basic houden. Dus al die features die jij er heel graag in wil hebben... ...omdat ja. jij 40 edge cases en ook nog eens 20 basis cases in gedachten hebt... Ja. ...die moeten we eventjes op de plank zetten... Omdat we, die ene, ...omdat we dit eenvoudig moeten houden voor de mensen die het gaan gebruiken. Ja. Dus zij voelen zich een beetje afgeremd door ons... Maar dat is best wel lastig toch? En dat lukt niet altijd. Aan de ene kant wil je fantastische superventie dingen maken. Maar aan de andere kant is dat ook weer lastig. Omdat het dan weer lastiger wordt om dat robuust te maken. Ja, dat is een strijdstand die je maakt. bedoel je mij als persoon? Nee. Want, want, ik bedoel... nee, als, als mens, als designers... willen we dat. Wat jij net zegt... Ja. Uh, dat je zegt, oké, okay, we, we moeten meer de... Uh, uh, hoe heet het, uh, goed is niet goed genoeg. Nee. Maar eigenlijk is... Goed is al heel erg moeilijk. Ja. ja. Maar dat is inderdaad zo. En dat is een soort van de vrees... die ik voor de markt ook heb... Uh, is, ...is dat wij als markt nog lang niet goed genoeg zijn. Ja. Yeah. Waar jij echt excellente producten zou verwachten... ...dat zijn de bedrijven die duizenden mensen in dienst hebben... ...die producten maken waar ze geld mee verdienen. Okay. Maar zelfs dat is niet het geval. Hoe uh, het voorbeeld? Ik, uh, ging, uh, uh, ik vertrok uit Amsterdam naar Eindhoven. Ik had iTunes Music aan, uh, it, uh, aan. en ik uh, wilde een liedje horen wat ik niet uh, had gekocht. Ja. Dus toen moest ik het abonnement uh, van Apple Music, weet ik van wat, van Apple Music of zo. Dacht ik zo: Oh ja, doe maar, want dat boden ze aan. Ben je ja. dit? Ik zeg, Ja, prima. 2 euro per maand, hartstikke goed. Go. En toen. 2 euro per maand? Ja, of iets dergelijks. Oké. Okay. Uh, nee, het is minder. Het is een euro per maand. Nee, het is meer. Het is 9,99 9 euro per jaar. Huh? Echt? Apple Music? Ja. Een maand aan. hoor. Oh. <laughs> Oké, okay, anyway. Nou, dus. Ja. Dus ik zei ja, doe maar. En toen wilde ik dat liedje spelen. Nee hoor. Wat voor muziek vind jij allemaal leuk? Om oh, dat ding God, te God, vragen. Ja, ja, ja. Is het? Dus ik was echt zo heel verneindig op dat kleine ja. schermpje aan het drukken. Hoepelde vloekwoord uh, op. Ja. Want ik wil deze muziek luisteren. Dat was een hoge urgentie. Ja, ja, ja. Nee, je moest eerst moest je ze machine learning algoritme ja, trainen. Ik kreeg het er niet uit. Nee, nee, uh, er nee, was nee. geen skipknop. Nee, nee, nee. Dit nee. moet echt gebeuren, want anders ja. weten we niet wie je bent. Ja. Kan het niet later of zo? Zet me remind me later. Dat gebeurt ook nog wel eens. Enfin, lang verhaal kort. Dit is een product wat gemaakt is door een heleboel mensen die pakken met geld hier willen verdienen. Ja. En ze maken het product gewoon echt best wel slecht. Ja, ja, ja. En dit, ja. Is, dit is een soort van Weet je wel, uh, uh, je komt binnen en er is een drempel waar je, wordt een kruishoge drempel waar je overheen moet stappen voordat je iets kan doen. Voordat het gezellig is. Ja. En dat is echt heel erg, ja, dat is best wel moeilijk. Dus nou, stel, je, stel je voor dat je dat dan doet met een veel kleiner team en een veel kleiner budget. Dan moet je zulke bizar goede mensen in dienst hebben die op elkaar ingespeeld zijn. En ook nog eens een opdrachtgever durven te challengen. Ja, precies. Want dat hè? is echt bijzonder moeilijk. Heeft het niet ook met het opdrachtgeverschap te maken? Alles. Het heeft met alles te maken. Ik bedoel, wij vormen onze opdrachtgevers eigenlijk ook. Dat is onze eigen... Ik weet dat dat... Jij geeft dat ook jouw studenten mee. Dus Dat de mensen die zij tegen gaan komen in het leven... Dat die waarschijnlijk een stuk minder geschikt zijn... Om te zien wat de mogelijkheden zijn en hoe design in elkaar hoort te steken. Bijvoorbeeld op bepaalde punten, ja. Ja, ja. ja. Zo geldt het ook voor, uh, voor ons be bedrijf. Ja. Zeg maar, wij zijn heel erg goed om te zien hoe klanten zich gedragen... en hoe ze zich nog beter kunnen gedragen... zodat we effectiever, sneller, beter, goedkoper mooier werk kunnen maken. Maar is het niet bijvoorbeeld ook... En dus, dat is ook ons, uh, bijna onze hele baan. Ja, dat is een van die dingen waar, wat me waar ik de laatste tijd het aan zit te denken... is dat het op opdrachtgeverschap is ook wel een beetje veranderd Het gaat allemaal heel erg over uh, heel erg uh, korte termijn. Ja. Dus er is, is, is opdrachtgevers. Nou ja, volgens mij hebben... Als, maar dat weet ik niet zeker. Hè. Misschien is dat een soort van geïdealiseerd beeld over vroeger. Ja. Uh, maar dingen als de PTT, die lieten toch experimentele dingen maken. Ja. Die gaan voor opdracht om ja. te experimenteren. Ja. Uh, dat is inderdaad iets van vroeger. Dat komt wel terug hoor. Maar iedereen is vergeten dat je, dat je erachter moet komen. Ja. Dat, dat dat een proces is. En dat je daar best wel veel geld aan, uh, aan moet spenderen. Ja, ik, ik weet nog wel dat toen, toen de tijd... Uh, ja, de, de, de was werd er de hele tijd gezegd. Ja, we moeten... Uh, wat is het? Experimenteer Vrijdag of zo heet dat. Play, play hours, play day. Yeah. Vrijdag moeten we maken. Maar het is nooit gebeurd. Want het is veel te moeilijk meetbaar. Het past niet binnen het korte termijn denken. Van Tenminste, dat idee heb ik hoor. Dat, uh, correct me if I'm wrong. Nou ja, die, die speeluren waar je het over hebt. Ik denk eerlijk gezegd dat dat ook een slecht idee was. Uh, maar wat... Uh, um... Waar ik de laatste tijd wel heel vaak aan denk is... Eigenlijk wat ik net zei. Stel dat wij nu een product maken. Dat, het, dat vat zich in een project. Dat heeft een budget en een deadline of iets dergelijks. Ja. En die deadlines zijn tegen, tegenwoordig ietsjes flexibeler gelukkig. Okay, uh, ja. Maar dat houdt op een gegeven moment op. En als het dan, dan wordt het... Dan wordt het bekendgemaakt aan de rest van de wereld. En die zegt dan, die vellen hun oordeel daarover. En er worden misschien wel bugs geholpen. Maar onder de streep, twee maanden na lancering... Moet je kunnen zeggen, dit is gelukt of niet. Ja. En meestal is het antwoord, nou het is niet gelukt. En dat okay. is heel erg zuur. Ja. Want eigenlijk is het zo van, ja weet je wel. Dat is uh, uh, uh, uh, uh, alsof je net een... Uh, Nee, goed. Ik wil geen analogie met kinderen geven of kinderen baren of zo, weet ik wat. Maar je zet iets op de wereld en dan je gelijk het kind in de ogen. Ik ga het maar gaan toch maken. Het kind is net geboren, je kijkt in de wiegen en je zegt van. Nou, dat wordt echt geen politicus. Yeah, wel? Dat, dat, dat, dat, dat, ik zie nu al dat het een dom persoon is. Het is helemaal gefaald. Maar dus, of dat je het allemaal. Maar geldt dus voor alle digitale producten en diensten die er ontwikkeld worden? Ja, ik denk dat het voor alle producten geldt. Wij waren net bij een, een meneer die koffieapparaten maakte. Ja. En die zagen er heel mooi gelikt uit. Heel mooi gemachined in koper en messing en zo. Ja. En toen liepen we een stukje verder in zijn werkplaats. En daar lagen de prototypes. Ja. En die zagen er helemaal niet zo mooi en gelikt uit. Ja. En wat wij niet hebben... En wat wij steeds vaker niet maken en wat klanten ook niet verwachten dat wij maken, zijn prototypes en zijn okay. mislukte projecten. Ja, ja, ja, ja. En, ja. en ik wil dat veranderen. Ik wil veranderen dat. Uh, uh, dus eigenlijk? Dat je het... een soort van het project begint zo Oké, okay. het eerste wat we gaan doen is vijf kutproducten producten maken. Nou, misschien hebben we als digitale designers nooit gewoon geleerd om fatsoenlijk product designer misschien hebben we dat gewoon nooit geleerd nou ja, als je met product designer bedoelt maak er, maak er een heleboel van ja. en, en, en leer daarvan ja. en, en uh, uh, gooi soms een compleet product weg maar ja, wat is maar of gun ja. jezelf gun het product ook om een leven te krijgen weet je wel als je ja. zegt oké okay, wauw ja je bent een beetje zwak Misschien moet je even gaan trainen. Misschien moet je er beter worden. Want dat kunnen digitale producten. Van alle producten. Kunnen digitale producten beter worden na verloop van tijd. Ja, die voorbeelden die zijn groeien. natuurlijk wel, toch? De Tesla is bijvoorbeeld beter geworden. Ja, in incarnaties. Maar de, te, de, de eerste Tesla-eigenaar. Zijn Tesla is niet per se beter geworden. Wel toch? Met software updates konden ze ineens harder. Ja, precies. Ja. Maar je wordt het niet een groter bereik of zo... omdat die betere batterijen... Nou, misschien was batterijen ja, batterij ook, ook vervangen wel, worden. Ja, ja. Iets, ja. Ja. Ja. Maar goed, het, het, het, sowieso het sentiment dat... Uh, meneer Elon Musk uh, dacht zo van... Uh, oh ja, misschien moet ik ook gewoon wat batterijtjes nasturen. Ja. Omdat de eerste eerst van mijn klanten, mijn fans eigenlijk... Die hebben een beetje een raw deal gekregen. op Je uh, hebt ook geen korting gekregen of wat ook. Misschien moet je die, die gewoon een upgrade mee sturen. Ja, Er is trouwens een bedrijf. Uh, herinner ik me net. Dat is uh, het uh, camera bedrijf Red. En die doen dat. Dus zijn okay. camera bij hun koop. Die zijn 25.000 ja. 25. euro. Ja, ja, dat zijn ook niet de goedkoopste uh, camera. Nee, dat, dat zijn geen consumentenproducten. Nee, uh, Maar dat zijn wel... Relatief voor de markt gezien zijn ze wel heel goedkoop. En wat zij hebben gezegd is wel, nou, je kan dat ding bij ons. En, op, en we weten nu al dat over twee jaar hebben wij een andere chip. Die geven ze allemaal epische namen als uh, Earthquake of weet ik wat, of ja, Fireball uh, uh. of weet ik wat. En dat is super leuk. Uh, maar dus dan kunnen mensen zich nu al verheugen op. Uh, je hebt nu een apparaat wat epische, mooie beelden maakt. En binnenkort is er een apparaat wat dat nog veel beter kan. Okay. Simpelweg omdat er een chip uitwisselbaar is of een battery packer uitbreiding is of wat ook. En dat is heel erg mooi. En dat beloven ze ook. Dus eigenlijk, nou ja, dit is dan een fysiek product wat wel mag groeien. Maar ja, met software kan het juist eigenlijk. Want nou, je ja, hebt natuurlijk ja, ja. wel allemaal van dat soort ontwikkelmethodes. Een minimum viable product en uh, agile. Het oh, idee daarachter ja. is natuurlijk... Het idee erachter is dat dat op die manier werkt. Uh, ja, maar... Uh. Ja, toch? Ja, maar het heeft geen weerslag op het product. Dat zijn ze vergeten. Oké. Okay. Uh, wellicht dat mensen die bij Google werken en Google Maps, aan Google Maps werken... die hebben dat wel, want Google Maps is een product... en dat moet, zich steeds, dat moet steeds beter. Ja. Maar de dingen die wij maken, dat zijn ze van... Nou, de website voor X, Y, Z, winkeltje... En als dat, is, als dat klaar is... dus dat is een groot project... dan wordt het afgesloten. En ja, wat ik net al zei... dan wordt beoordeeld of het gelukt of niet gelukt is. Yeah. En dan kan je dus echt... misplaatste teleurstelling vind, hebben. En dat, en dat, daar, dat hekel ik. Yeah. Ik vind dat het een absurde gedachte... dat jij... Dat is zo van, uh, alsof de eerste keer dat je seks hebt... dat het dan geweldige seks is, weet je wel. Uh, zo, nee, nee, nee. Je moet aan elkaar wennen. Je moet ervoor zorgen dat het beter wordt. en je gaat oefenen... En, It, uh, je haalt er eens een leuk boek bij of zo, weet ik veel. Yeah, yeah. Agile, en dat, is, dat, dat moet met digitale, specifiek, met, met websites zou dat ook moeten kunnen. Zou dat ook moeten. En, maar agile impliceert dat niet per se. Impliceert het in het proces, proces wel. Dus dat je een discovery kan doen tijdens het proces. Maar is dit niet misschien ook waarom steeds meer bedrijven het uh, zelf oplossen omdat ze dan langere tijd aan iets kunnen blijven werken. Ja. Ik denk, ik denk, ik denk met name dat zij heel veel informatie... Dat de informatie binnen het blijf, bedrijf blijft. Ja. En dat ze inderdaad de kwaliteit op kunnen schroeven. Dat die twee factoren heel erg spelen. Ik ja. ja. uh, denk wel dat, dat gezegd hebben. Ik denk wel dat de meeste bedrijven niet de juiste mensen aannemen. En dat ze zich eigenlijk een soort van... Ja, dat ze beginnen met een relatief grote achterstand als je dat vergelijkt met. kwaliteit,. Euh, laat het dan maar topkwaliteit mensen. binnen bureaus. Ja. Euh, als voorbeeld neemt. Ja, dat, dat is best wel een heel groot verschil. Oké. Okay. Maak het overigens geen slecht besluit hoor. Ik denk wel, de, uh, ze komen er wel. Ja, ja. En ze zullen waarschijnlijk producten maken die precies passen bij hun behoeftes. Ja. Oké. Okay. Maar goed, ja. Maar nogmaals, geef mij maar een product waar ik echt om kan janken of kan ergeren. Misschien zelfs een klein beetje of een beetje uh, kan schuren of weet ik wat. Dat, dat geeft mij veel meer deugd en daar heb ik veel meer mee ja. dan een product wat vlak is en heel voorzichtig en... ...politiek correct eh, okay, dat het soort het dingen. Is wel, ja, want ik, ik wil echt gewoon af en toe... ...flink in het kruis geschopt worden door... ...stuk dus communicatie. Eigenlijk met Peter van Grieken... Die, ...die bracht mij ooit op de website... ...van OASEN, een wateraanbieder. Ja. En uh, ik vind dat een... Uh, ...of ik heb dat eigenlijk tot... ...niet al te lang geleden... Ik, ...vond ik dat een, een goed voorbeeld... ...van een slechte website. Ja. Maar hoe vaker ik er naar kijk... ...en ik kijk er nog vaak naar... ...want ik noem hem heel vaak als voorbeeld... Ja. Eigenlijk denk ik meer en meer. Ja, waarom eigenlijk niet? Kijk, er zitten wat dingen die vanuit toegankelijkheid oogpunt even gefixt zouden moeten worden. Ja. Maar het, dat kan ook. Hij kan met een paar uh, even een beetje goed naar kijken. En het ding uh, werkt ook voor blinde mensen en hij werkt prima voor, voor mensen die geen muis kunnen gebruiken. Weet je, dat is echt ja. wat te fixen. En dan heb je ineens. Een beetje eigenlijk het verhaal van Mailchimp. Nee, je komt niet op die website alleen maar om je meterstanden in te vullen. Je krijgt gewoon eerst een leuk filmpje te zien. Het is leuk, een de, de, de van water experience. Een mooie landschap. Waarom niet? Uh, nou ja, ja, dat is prima. Maar de, it, op dit moment hebben ze gewoon uh, digitale zak met goede bedoelingen. En gewoon niet, uh, het is nu gewoon echt kut geworden. Nou ja, ze het kut. Nou ja. Nou ja, dat is nou, serieus. Laten we zeggen. Het nou, is niet goed. Voor de in hele gemiddelde mens. Technisch zit het fantastisch in elkaar. Dus voor mensen met een, een beetje een average computer werkt hij fantastisch. Ja. Doet hij het gewoon. Er zijn gewoon, de stress cases zijn gewoon, ja. uh, is geen rekening mee gehouden. Maar verder. En dat, maar dat geldt bijna voor alle websites. Ja. <lacht> ja, ja. Dus maakt het, het niet een minder groot probleem, hè? Ik bedoel, ja. misschien maakt het probleem zelfs groter. Weet je wat nou tof zou zijn, hè? Als, de, als zij nou een leuke uh, uh, website zou maken, die inderdaad meterstanden tof zou maken, ja. dat ze dan een gids maken zo van. Oké, okay, waarschijnlijk staat die meter die staat ergens in een donker plekje. Zet je zaklamp alvast aan. Ja, ja. En uh, weet je wel, dat, van, uh, dat ze ervoor zorgen dat jij binnen twee seconden of zo ding hebt gemeten. Ja. Een heel leuk voorbeeld vind ik van uh, gas. De campinggasmaatschappij. Ja. Die had een appje gemaakt. Dat was super eenvoudig. Die hield je bij in de buurt van, het, van, het, van de gasfles. En dan tikte je dan met een muntje tegenaan. En dan, ja. er zat dus een microfoontje. Die werd aangezet. En die hoorde aan de toonhoogte hoe vol de gasfles was. Oh ja. Ha. En dat is zo eenvoudig. Dat is slim. Ja, maar precies dat. Dat is slim. Ja. Er hebben mensen over nagedacht. Zo van, wauw, we kunnen het niet alleen beter maken. maar we kunnen het ook nog eens. dat mensen zeggen: van. Dude, ik, heb beter, ik hoef niet eens. Uh, rare meters en dat soort dingen. dat hoeft niet eens meer. Ja. Ik doe het gewoon op deze manier. Ja. En dat is, ik denk dat gewoon mensen dan net iets langer erover hebben nagedacht. Of zo van. Maar is het dan misschien een soort van. want dit is, weet je. hier kom je, pas op. hier kom je als, laten we zeggen. visueel geschoolde ontwerper, kom je niet op dit soort dingen. Nee, Toch? Nee, misschien moet je... Uh, misschien heeft die, die app designer... Misschien, misschien hebben die interviews gedaan met uh, onder onderhouders. Ja. En dat ze gewoon een oh, dagje ja. hebben meegelopen en dan ja. uh, dat is het van, Nee, hey, maar waarom klik je er telkens met je trouwring tegen die flessen aan? Ja, ja dan kan ik... Uh, hoorde ik ook of, het al, uh, of die al uh, leeg is. ja. ja. Ja. Oh, interessant. Dus gewoon door te observeren kom je op dit soort ideeën. Nee, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ik bedoel, als digitaal, als designer Poussang, ja. ben jij degene die de verantwoordelijkheid draagt om naar de mensen te kijken die jouw product gaan vasthouden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En je te verdiepen in hun wereld en het passend te maken voor hun. Ja. Dus als je het dan hebt over die persona's die allemaal gegenereerd worden, nou ja, de achilles van die persona's zijn vaak. Ten eerste dat ze inderdaad geschreven zijn door vaak designers. Ja. Dus dat in elk geval hun filter er vaak overheen zitten. Maar meestal ook omdat ze uit, uit de lucht geplukt zijn. Ja. Nou, te... Het zijn de mensen die je, waarvoor je wil ontwerpen. Dat is het eigenlijk. Dat heb ik altijd bij Persona's ja. gezien. Dat we daar mensen gaan uitkiezen. Oh, daar willen we voor ontwerpen. Ja, ja. ja en ik wil dingen ontwerpen voor weet je wel voor moeders met drie grijzende kinderen die geen tijd hebben, vier dagen niet geslapen ja. hebben. Ja, dat is en... natuurlijk ook vaak hè, met, met, met zoiets te... als meterstanden invullen. Als je dat ontwerpt, dan ben je daar misschien wel twee maanden, acht uur per dag uh, fulltime bezig. Ja. En dan krijg je het idee dat mensen die meterstanden gaan invullen, daar ook fulltime met mensen. Ja, ja, ja. dat is de kern van hun leven. Ja, ja, ja. ja. Story, dat story... Hey, ik doe heel veel in de financiële industrie. Uh, dat is bij van hey, verzekeraars dat soort mensen. En die denken letterlijk dat zij het middelpunt van de, de, van de aarde zijn. Ja. Dat mensen de hele tijd... Ja, ja, ja hun banksaldo aan het checken zijn. Ja, ja. ja. en, en uh, het hebben over transacties met elkaar. Ja. Nee, schat, heb jij nog getransactioneerd? Nou, wow. <laughs> heb jij al een spaardoel ingesteld? Oh, wow, ja, Nee, echt, ik heb er wel vijf. Ja. En dan, ja, het eerste wat ik tegen die mensen zeg is... Nou, wat fijn dat jullie ons hebben uitgenodigd... om jullie te helpen met jullie dienstenlening. Even vooropgesteld, nobody cares. Ja. Jullie zijn... Dat, dat zijn wel goede voorbeelden. Tikkie is een goed voorbeeld, toch? Hey, weet je waarom Tikkie nuttig is? Nou. Omdat het, het betalen... Uh, uh, niet makkelijker heeft gemaakt... maar een bijzaker van heeft gemaakt. Ja. Want weet je waar... Hey, Tikkie gaat niet over betalen. Tikkie gaat over bier drinken. Ja. Met je vrienden. Ja, en het gaat over die hele vervelende... het eind van de avond dat de rekening betaald moet worden. Ja. Ja, en dat is opgelost. Exactly. En dat is super handig. En ja. dat is heel fijn. Ja. En het is inderdaad zo'n... Dus oh ja, innovatief. Nee, nou, eigenlijk niet. Ze hebben gewoon wat touwtjes die nog hingen bij de diverse banken. Hebben ze op een unieke manier aan elkaar geknoopt. Ja. ja maar, maar eigenlijk is dit mogelijk gemaakt door iets nieuws, toch? Dat was een of andere nieuwe taal, API of zoiets. Nee, hoe het in dit geval heeft. ABN AMRO, die heeft gezegd zo'n... Hé, uh, hey, wij maken dit mogelijk, jongens. Ja. Um, en we laten het een paar maanden draaien. En dan zullen jullie zien dat jullie het waarschijnlijk ook wilden. En dat zeggen ze dan tegen de andere banken. Ja. Ja, blijkbaar was het niet zo'n grote ingrepend uh, ding. Of misschien hebben ze een leuk dealtje gemaakt met Ideal. Ja, die ja, mij die was dat het faciliteert het is of zo. Volgens mij iets van een nieuwe wet. dat, dat je... Oh, PSD2. Ja, sorry. Nee, iets. nee, nee. Dat is oh, niet. Dat is niet. Nee. Of PSD1 dan wellicht. Want PSD2, daar uh, zijn nu allemaal al ministers. zijn er superveel problemen over aan het maken. Want... De wereld is er nog niet klaar voor... of de financiële bedrijven zijn er nog niet klaar voor. Want dat houdt in dat, dat eigenlijk iedereen... dit soort apps zou moeten kunnen maken, of zo, toch? Uh, Als ik het goed begrijp. Uh, ja, nou, eigenlijk er komt er gewoon een soort van... je kan in theorie aan banken je superkrachten geven... door inzicht te geven in financiële informatie... waar ze tot nu toe nog geen toegang toe hadden. Okay. He, dus bijvoorbeeld ik wil mijn hypotheek de stand van mijn hypotheek wil ik in mijn ING app zien ja. Ja, kon, tenzij je bij ING de hypotheek had lopen ja, kon ja, dat ja. niet, ja, ja, ja, maar nu kan je bijvoorbeeld zeggen, zo, nou, ik heb mijn hypotheek bij Florius zitten en kan je in je ING app doe je dan plus en dan zet hij van oké, wat wil je er toevoegen ik wil hypotheek toevoegen, oké, okay, bij welke providers hier, bij Florius, oké okay, nou, dan moet je eventjes goedkeuren dit is waar iedereen dus over denkt. Ze van, ja, maar mogen ze dan zomaar bij al mijn gegevens? Oh, nee. Ze, die gegevens die ze overdragen, daar, daar moeten ze heel goed over communiceren. Ja. Daar zit wel de kneep. Dat is super moeilijk. Je helder communiceren over vanaf dit punt tot in oneindig, totdat jij nee zegt nemen wij deze gegevens over... in deze applicatie? en Kan meneer ING, die kan meelezen met... mevrouw dat mijn zijn Florius. Dat APIs of vergis ik Dat me. zijn APIs, absoluut. Ja. Ja, maar ja. Wel, daar zit natuurlijk nogal een privacy-ding aan. Maar het is ook niet dat we daar nog... geen ervaring mee hebben. Uh, nou ja, de, ik denk... Dat met name dat dit hele heel erg... eng is voor... Dus ik denk dat de banken heel erg anticiperen... op uh, angst... en gedrag bij consumenten. Uh, hoewel Radar... Met doen we dat op een televisieprogramma? Die heeft het ook wel blootgelegd dat best wel een heleboel mensen nerveus zijn daarover. Omdat het niet helder is. Oké. Okay. En het is best wel technisch ook. Hè? Het is een soort van, ja, onder water gaat, gaat nu ING praten met Florius. Eh, ah, zodat kijk, jij het je, zo je danskant brengt ziet. Dan is het eng. Maar als je zegt, maar dat je is kan wat gewoon er alles beheren in één omgeving. Uh, dan is het... Dat helemaal niet eng, dan is het, ja, waarom kan het eigenlijk nog niet, denk ik. Ja ja ja ja, ja, ja, ja. ja, dat is inderdaad. Maar ja, de, de, de, ik denk dat een heleboel mensen nerveus zijn over welke gegevens zijn dat dan allemaal en wat nou als het misgaat. En want dat, dat, dat, denk ik, dan, wat je eigenlijk doet is op financiële gegevens ga je als een olievlek over allerlei bedrijven uitspreiden. Ja. In plaats van dat het alleen bij de bank blijft. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel... En daar zijn uh... mensen... Daar is met name alle belangenbehartigers van consumenten. En dat soort dingen die, die zijn er heel erg nerveus over. En die ja. willen dat liever niet. Ja. Of die willen dat heel strikt en streng en heel goed gecommuniceerd. En banken zijn daar ja, notoire slecht in. Die zijn super ongemakkelijk met mensen. Ja, hè? Ja, dat is helemaal zo. Ja. En dat is oké. Okay, Ik bedoel, wij proberen ze er ook bij je te helpen. Ja. Uh, maar ja. ja. En daar zal je ook... Hè, daar zal je waarschijnlijk dan ook heel erg hard je best moeten doen... om een echt goed product neer te zetten... voordat je dit soort uh, functionaliteiten gaat aanbieden aan mensen. Ja, okay. dat het, want het is weet Want ik ben, volgens mij heb ik daar een jaar geleden of zo met uh, Ron Kersik... heb ik het hier over gehad. Oh ja. Hij zei dat het eraan zit te komen, maar dat valt dus nog tegen... Ja, de, de, de ja, er zijn uh, Vertragingen. Voor, voor, voor Europa... Ja, weet je, het is de EU die zegt dan... We hebben deze wet, die bestaat al, sinds 2016. Ja. En uh, je, jullie hebben nu twee jaar om het te implementeren in jullie land. Dus okay. elk land moet dat individueel allemaal gaan regelen. Ja. En daar uh, zijn ze nu gelukkig... Uh, je hebt dus ook GDPR. Dat is uh, General Data Protection Regulation... Dus wetgeving die ervoor zorgt dat jij bij je eigen gegevens kan. Bij alle bedrijven waaraan jij je gegevens geeft. Ja. Um, en uh, wat Europa nu heeft gezegd is van... Oké, okay, die wet die hebben wij nu in elkaar geknutseld. En die geldt vanaf dit punt voor alle EU-landen. Geen enkel land mag daar zijn eigen interpretatie of wat dan ook voor maken. Dit is gewoon de wet, punt. En dat is een heel stuk krachtiger en ook... Nou ja, goed, als het goed is, gaat het de implementatie ook een heel stuk uh, helderder maken voor mensen. Oké. Okay, yeah. uh, maar, maar Nederland loopt dus nu in essentie te konten. Ja, het is allemaal onduidelijk, ook voor ons als bank zijnde. Ben iemand yeah, niet we yeah, yeah. mee moeten? Yeah, yeah. Okay, okay. Uh, well, yeah. Yeah. <laughs> ja, ja, ja. Bureaucratie. We hebben nog niet genoeg whisky gedronken hierom. Yeah. Ja, inderdaad. Uh... <laughs> Uh, Bob in de vorige aflevering die, uh, had een hekel aan bureaucratie. Oh, daar spoilers! Had hij het over. <laughs> ja, een hekel aan bureaucratie. Ja, ja, ja. ja. dat, uh, ja, dat ik is kan natuurlijk niet... nogal makkelijk, toch? Daar een ja, ja, hekel ja. aan hebben. Ja. Ik, ik hou ook niet van stomme dingen. Nee. <laughs> ja. Ja. ja, echt waar? Nee. Ja, dat is, uh, ja, nee ik je voel houd... me daar toch echt helemaal niet. Eigenlijk hou jij zelfs zij Jij houdt niet eens van goede dingen ik vond uh, iets wat goed is, daar begon je mee, vond je niet goed genoeg? Ja, ik weet niet. Het is een anti-emotie. -emo als ja. het niet goed is, begin ik me te ergeren. <laughs> ja. Dus het is... Uh, uh, uh, hoe doe je dat? Maar dus, uh, je zei eigenlijk, als iets goed is, is het niet goed genoeg. Uh, ik vind, ik vind nee, het nee, nee, nee, nee. Als iets goed is, is het goed. En, dan mag, en dat is prima. Als het goed is, is het onzichtbaar. Ja, en dat is voor mij en dat is belangrijk. Ja, een heleboel ja. producten moeten, moeten letterlijk de F onzichtbaar worden. Ja. Hou in godesnaam op met opvallen. Ja, ja nou we hadden het net voordat we de, de geluidsopname aanzetten, tonight, yes. uh, uh, toen zag jij mijn koptelefoon. Zei, oh, dat is een goede. Ja. Uh, en. Uh, dat is dan dezelfde koptelefoon als die jij hebt, alleen die van mij valt heel erg op, want die heeft gouden randjes <laughs> ja. en die is opgepoetst. Hij is esthetisch aantrekkelijk. Ja, en die ja. van jou, die ziet er niet uit. Die van mij die ziet eruit alsof het niet de moeite waard is om te jatten. Ja, precies. Ja. En die van mij ziet eruit alsof hij, nou ja. Alsof die gewoon aantrekkelijk is en duur en ja. gemaakt van kwaliteitsmateriaal. En dat ja. is ook. Ja. En dat was hetgeen waarvan ik ook zei zo, nou ja, dat is. Ik hier die uh, koptelefoon. Dat vind ik best wel... Uh... Maar ik heb al zoveel koptelefoons. Ja, voor mij maakt het kwalitatief gezien maakt het niet uit om die ja. ook nog eens te, uh, aan te schaffen. Maar ik vind het wel... Ik, ik blijf dat interessant vinden. Want uh, ik had deze zomer... ik. Uh, dus, dus ik denk dat wij... Als het gaat over digitale user interfaces... Dan kunnen we dingen maken die gewoon goed zijn. Hè? Dus net ja. zoals jouw koptelefoon. Ja. Die zijn gewoon goed. Maar ze zien er wel aardig uit. We kunnen ook dingen maken die er super tof uitzien, maar helemaal niet goed zijn. Dat kunnen we ook, natuurlijk. Ja. Dat, daar zijn we ook goed in. En dat soort koptelefoons zijn natuurlijk ook heel veel. Die er super fancy uitzien, maar technisch heel slecht zijn. Zeker, ja, ja, ja. Dat, dat, dat gebeurt de, natuurlijk heel erg veel. Dat alleen maar was het vroeger met de Dr. Dre, uh, de, oh ja. Ja. die koptelefoons. Beats. Ja, ja. Het ja, waren zijn... notoire. Uh, iedereen, uh, elke audiofiel uh, haalde daar zijn neus voor op. Ja, ja, ja. Dat is tegenwoordig niet zo heel erg meer hoor. Dat is best wel oké. Okay. komt even vast. Ja. Uh, uh, maar je hebt dus ook dat je iets goed maakt. En het daarna ook nog een laag overheen. Er zijn mensen die hebben daar een hekel aan. En die vinden, dat, ja. vinden het dan slechter worden. Ja. Maar het, er is toch een soort van emotie. Die ja, er dan ja, ja. bij komt te spelen. De, mensen gaan dus, er eerder... Ja, aanbinden. Die vinden het mooi. Die kijken ernaar. Ja. Die willen het zien. Ja, en, maar. Je ziet het niet als fineer. Hè? Dus deze, nee. deze koptelefoon. Is niet mooi gemaakt. Deze koptelefoon is een. een, een, een akoestisch goed concept. Ja. Wat sterker is gemaakt. Door ook nog eens prachtig materiaal te gebruiken. Dus hij is waarschijnlijk ook nog. Uh, duurzamer. En waarschijnlijk. En als het. Uh, als het. Misschien het verflaagje er langzamerhand afgaat. Omdat je hem vaak in je, tegen je sleutelbos aankomt. In, in je fietstas of wat ook. Ja. Dat hij een mooie patina krijgt. Weet je wel? Dat hij, eigenlijk dat het gewoon een, echt een mooi deel van je leven wordt. Ja, eh, en ja het, dat hij het, ook eh, mooi oud wordt. En, ik, en ik, zeg maar, mijn ambitie is om dingen... Dat, dat de definitie van goed zo verandert. Dat het eigenlijk een ding is wat begeertelijk is. Begeerbaar is. Wat is het? Begeerd wordt... Ja, de, de, de, de, dat je het wil. Net als die tafel. Weet je. Ja, het houdt mijn bord in de lucht, zodat ik er vanaf kan eten. Maar ik wil het ook strelen als ik er langs loop en ik krijg een grijns van. Oh ja, Dat is echt een fijn ding. Het gaat voorbij dat mensen het nodig hebben, ja. maar mensen moeten het ook winnen. Is dat het? Het ding moet zelf kwaliteit... Het moet... moet uh, uh, Gemaakt zijn alsof het alsof het mee moet. Ja. Een lange tijd vol moet houden. Ja. Yeah. Yeah. Maar dat is ook iets. Want dat is natuurlijk iets wat... Een van de redenen waarom die koptelefoon van mij er zo uitziet... is omdat die waarschijnlijk... Dit is nogal mode gevoelig. Dat zou best wel eens kunnen. Dat die dus over een paar jaar lelijk is. Apple is daar heel goed in bijvoorbeeld. Ja, die maken... Met terugwerkende kracht en eigen producten lelijk. Ja, ja. Die, die hun producten zien er binnen twee jaar uit alsof ze vijf jaar oud zijn. Yes. yes. En, en dat en, komt. En, en, en, dat is dan negatief. He, je kan ja, ja, ja, welke ja welke maar dingen, voor de ja. mensen thuis, he, dat komt dus omdat er nieuwere dingen zijn. Niet omdat het product zelf slechter is geworden. Nee. En dat vind ik dat is heel fascinerend, is dat? Ja. Maar dat is eigenlijk hoe mode dan werkt, denk ik? Ja, dat is mode. Uh, maar jouw koptelefoon... Ja, hoewel die inderdaad wat nostalgische tintjes heeft... Ja. Is, is nog steeds wel een echt mooi design. En ik denk ook... Ja, we, dit, Daarom de, hebben noemen dat, ja. Mensen noemen dat tijdloos. Maar ik denk dat hij uh, over uh, vijf jaar nog steeds... Uh, dat mensen zeggen van... oh, wauw, heb je die gekocht? Wauw, dat is een goede keuze, zeg. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Nee, ik bedoel, wij, rij, zo, wij ja. rijden nu op dit moment ook in een klassieker. Ja. Het is nog steeds een uitermate aantrekkelijke auto. En misschien niet meer... In 90, van, ...van in 1984... ...dit is het nieuwste model... Ja. ...maar wel... ...wauw, dit ding dat rijdt nog steeds. Maar hij is op een hele andere manier mooi geworden... ...want ik, ik vond deze auto's juist helemaal niet mooi... ...toen ze uitkwamen. Nee. En eh, ik vond hem eigenlijk ook helemaal niet mooi... ...toen ik hem kocht. <laughs> dus... En je hebt hem wel gekocht? Waarom heb ja. je hem wel gekocht, Het is de... dus niet omdat het een meevalletje was... ...of een leuk prijsje of zo, toch? Ja, ja, ja, maar die oude, oude auto was in de fik gevlogen. En toen ja. wilde ik een nieuwe. En ik wilde eigenlijk gewoon nog steeds een grote bak. Ja. En toen, ja, toen zei mijn garagehouder ook: Oh, ik heb deze nog. Probeer hem eens even. Ja, en ja. rijden. Toen dacht ik. Jezus, ik wat rijdt dit lekker zeg. Ja. Wat een gave bak. En toen vond ik hem ineens tof. Ja. Maar dit is niet ook. Niet van buiten, van binnen. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Maar het, het, het, het ding is ook. Ja, ik weet niet. Ik vind hem heel fijn, omdat hij gewoon... Het is een beetje overkill, dat wel. Maar ja. hij rijdt inderdaad alsof je thuis op de bank zit. Maar dan met hoeveel pk onder de motorkap. Ja, maar... Je uh, kan met 205. Nou, dat is dus niet helemaal waar. Nee, oh, nee, nee? Uh, nee, dit is echt een oude auto. Dus als, je, als ik boven de 100... Ik rijd ook al de hele tijd 100, terwijl ik 140 mocht net. Ja. Maar dan, dan maakt hij lawaai... En dan trailt die. Oh, ja, ja, en dan ja, ja. is hij helemaal niet fijn. Oh, oké. Okay, okay. ja. Ja. Nee, nieuwe auto's zijn gewoon veel beter. Ja. Ja, ja inderdaad. Nou, goed, hoe heet het? Maar goed, waar ik, waar ik, waar ik naartoe wil... Ja, is oh, eigenlijk die... Uh, twee dingen waar ik het nog over wil hebben. Ja. We hadden het net over wie moet eigenlijk... dan het formulier van de Belastingdienst ontwerpen. En... Ik zit wel eens te denken, moeten we daar niet gewoon muzikanten, dichters, uh, rappers, moeten die dat niet maken? Die zijn ja. zo goed in taal. Ja. Moeten we niet dingen als ritme mee laten spelen ja. bij het ontwerp van dat soort dingen? Ja. En nu laten we het, ik weet eigenlijk niet eens wie dat, wie dat verzint, wie doet dat? Dat zijn geen mensen die opgeleid zijn voor taal. Heb ik het idee? Nee, dat zijn mensen die de database van binnen en van buiten kennen. Ja, ik heb niet het idee dat, dat we daar een Nederlandici ja. aan het werk zetten om, uh, om daar mooie teksten van te maken. Nee. En zonder dat ik die kwalificaties heb, kan ik dat toch heel goed zien, weet je wel? En en sorry, ik bedoelde niet om mijn eigen schouders te kloppen, maar uh, het valt heel erg op dat dingen bijzonder slecht genoemd worden. We hebben bijvoorbeeld in, we hebben het heel vaak met formulieren hebben we dan over uh, foutmeldingen. Ja. Wow, really? Foutmeldingen. Dat is iemand wil met jouw klant worden of is klant bij jou ja. en uh, uh, uh, geeft een antwoord die jij niet verwacht en jij geeft de schuld aan degene die ja. dat antwoord heeft gegeven. Dat was. Yes. Holy shit! En ja. dat hebben wij beklonken in de taal die wij spreken met onze klanten. Ja. De, maar eigenlijk. Dat is niet oké. Okay. Dat steeds moeten hulpteksten zijn. Hulpteksten of goedmeldingen. Eh, Ik had eh, laatst een heel een mooi formulier. gezocht. Ik maar... ja, een mooi formulier gezien en een collega van mij had, een, uh, had met uh, eigenlijk met CSS kan je heel simpel uh, formulieren valideren. Ja. Maar dat werkt eigenlijk andersom dan hoe we het gewend zijn. Uh, ja, het is een positieve check. Ja, dus, en wat hij had, hij had een heel mooi formulier gemaakt, die is eigenlijk de hele tijd is die roze. En uh, uh, hoe meer je hem invult, hoe groener die wordt. Oh ja, ja, ja. Dus die werkt andersom. Ja, dat bedoel ik met een, het stimuleert. Dat wordt ja. natuurlijk met een goed me, een, ja. ja, een goed melding. Die doet het tegenovergestelde. Dus die ja. gaat ervan uit: nee, het is niet goed. En het wordt steeds Standaard beter. is het niet goed, maar hoe meer je doet, hoe beter het wordt. Ja, Maar nog steeds, nee, nee, nee, ik, ik hegelde meer de taal die ik spreek dan met mijn, uh, met mijn klanten. Zeg dus ja. van, nou oh ja, je, dit, we moeten hier nog foutmeldingen gaan verzinnen. Nee. Wel, gewoon puur omdat je het een foutmelding noemt, is het al? verkleint je geest zo heel erg. Nee. Je moet het hebben over, nee, nee, nee, dit is Jeannette van de bakker die dit gaat invullen. Als je het dan hebt over mensen waarmee je dit soort. Die dit soort teksten moet gaan verzinnen. Ja. ja, rappers, muzikanten, poëten, Neerlandica. Uh, maar ook Janet. Ja, uh, Ook mijn uh, moeder. Ook, ja, juist. Uh, uh, uh, ja, je zou eigenlijk willen. Ook de van... zenuwpees die het uh, ja. uh, uh, brieven schrijft naar de krant omdat er een woord uh, ja. verkeerd is geschreven. Nederlandisch is samen met de bakker. Ja, dat wil je. Ja, ja. He, ja. Dat je de... ja. ja. ja. En nee, want ik denk namelijk dat omdat je mensen dan uit uh, mensen daarvoor inzet die daar nou, wellicht niet voor gemaakt zijn of waarvan we niet verwachten dat zij dat waar ik horen te doen, ja. dat ze op een andere manier erover nadenken. En die mensen die mag je dan eigenlijk ook niet begiftigen met terminologieën die wij dan dagelijks gebruiken, hè? zoals foutmeldingen of wat ook. Of nog veel leuker, de bedankpagina. Oh my god. En zo kunnen mensen direct stoppen met dat woord gebruiken. Dat is, nou, we hebben je gegevens, bedankt. Ja. Zo, nee, dit is het punt dat je daadwerkelijk start met jouw dienstverlening. Of met je service of wat dan ook. Ja, ja, ja. Dit, is, dit is zo van, oké, okay. fijn dat we je gegevens hebben. Wat wij nu begin, voor jou gaan doen is A, B, C. Dat gaan we binnen drie dagen doen. Als er een probleem is, bel dit nummer. Dat is een vervolgpagina of startpagina, of weet ik wat hoe we het gaan noemen. Ja. Maar wederom, dus die taal die je dan gebruikt om zo'n product in elkaar te zetten, dat is zo belangrijk. Ja. Uh, Oké, okay, dus eigenlijk is, zijn een hoop van onze, uh, want dit zijn natuurlijk allemaal patterns. Ja. Die hebben we zo geleerd en dat doen we de hele tijd, dus dat herhalen we. Ja. Die zijn eigenlijk, die zijn echt wel aan vernieuwing toe. Of de naamgeving is er ook wel aan vernieuwing toe. Ik denk, ik denk dat de naamgevingen een heleboel dingen impliceren. Ja. He, dus, dus, en dat zijn, uh, uh, wat jij net zei, inderdaad, patterns. Patterns is eigenlijk gewoon een hele stapel met aannames en uh, een oplossing die daarbij past. Ja. En ik denk dat een heleboel van die aannames, of eigenlijk dus dat patterns niet altijd op de juiste plek worden toegepast. Okay, omdat ja. de aannames niet geverifieerd worden. Ja, eh, patterns worden gewoon klakkeloos gekopieerd in plaats van dat ze eerst even getest worden, gevalideerd worden. Uh, ja, zo van... Ja. Oké, okay, wat, wat willen we nu dat... wat voor emotie een klant heeft? En Hoe zorgen we ervoor dat dat... Oh, nou, misschien is inderdaad dan... een strenge meneer eventjes wel handig. Ja. Want we willen hem snel doorheen ofzo. Of nee, dit is het punt om... eventjes op een andere manier te communiceren. Ik weet het niet. Ja. Ja. Uh, overigens, er zijn... op dit moment... worden er ook een heleboel van... Uh, ...tools gemaakt om dat... Uh, ...ook binnen bedrijven beter te kunnen doen. Hè? Dus dat heet... Uh, ...empathy mapping en... Uh, ...hoe heet het... Uh, uh, ...service blueprints maken en zo. Okay. Die houden daar een heel stuk meer rekening mee. Leg eens uit, wat is, een, is empathy mapping? Wat gebeurt daar? Ja, mee? Het is een beetje waar, uh, wat, wat MailChimp doet. Uh, waar kom je vandaan? Welke emotie heb je? En Wat voor emotie als reactie of wat voor... ...functionaliteit ja. past daar heel goed op? Oké, okay, ja. Uh, wat... Uh, wat is de verwachting van iemand? Of misschien ja. niet impliciet of expliciet, maar. En, ah. nee. en hoe kunnen we daar invulling aan geven? En, en, dus dat dus dat daar, dus daar moet je over nadenken. rekening mee hmm. houdt van hoe reageert, zouden mensen reageren op deze foutmelding? Ja, eh, ja nou, ook, maar ook andersom. Zo van: oké, okay, nou deze persoon heeft deze situatie. Wat zou jij dan moeten doen? Als, als, wat zou je als mens doen, bijvoorbeeld? Ja. Yeah. Oké, okay, nou, wat betekent dan dat digitaal? Oké, okay, dus dat moet ongeveer op elkaar gaan lijken, ja. of niet, uh, misschien kan je digitaal dingen veel effectiever of beter doen, weet ik niet. Ja. Uh, maar wel dat je vanuit, ja, een beetje gaat denken vanuit mensen die uiteindelijk jouw product in handen hebben. En dus dat je, nou, dan kom je weer een beetje terug op uh, gewoon heel veel prototypes ook maken daarvan, zodat je er ook achter kan komen of het ook, ook wel klopt. Ja. En die service blueprinting is eigenlijk hetzelfde. Zo van, nou, wij denken, hé, dan zie je zo van kolommetjes met rijtjes. En dan heb je een rijtje wat heet zo: nou, dit is de emotie van de persoon. Dit is de dienst. En eronder een rijtje: dit is de dienstverlening die het bedrijf kan aanbieden. En daaronder: dan gaan we dat op deze manier doen. En daaronder: eh, want we denken dat dit dat als resultaat heeft. En dan okay. kunnen we naar de volgende stap. Ja, dus dat zijn allemaal eigenlijk methodes om tot ideeën te komen? Uh, nou, eigenlijk om die ideeën dan vast te leggen of te vormen, zodat mensen bewust die stappen maken. Bewust ja. en zo van, oh ja, waarom hebben we dit formulier ook, ook net iets moeilijker gemaakt dan eigenlijk nodig is? Nou, bijvoorbeeld omdat er in het bedrijf hebben we nog niet alle lijntjes goed aangesloten. Okay, maar ja, dan ja. is dat in elk geval vastgelegd, weet je wel. Ja, ja, ja. uh, de zodat je ook later kan zeggen: van oh, hier hadden we nog een pijnpunt. Misschien kunnen we dit nog op een andere manier oplossen. Oké, okay, ja. Yeah. En dus, dus, ja, we merken blijkbaar dat dat niet alleen voor ons super handig is als, als maakbureau, maar ook voor klanten handig is om zich te realiseren: van oh ja, dat zijn net mensen die, die, die uh, mensen. Die mensen. Ja. <laughs> ja. Uh, en, uh, de en consumenten. Die, uh, en, ja, ja, precies ja. En die, hebben, uh, die hebben geen zwarte band van mijn producten gebruiken. Oh. Nee. Dus ja. Oké, okay, dus langzaam wordt het toch wel beter. Ja, ja, ja. inderdaad. Ja, ja. ja nou ja. oké. Okay. En dat is dus een van de punten waar ik nu een beetje mee zit. En dat is dat ik inderdaad het idee heb dat we visuele interfaces. Uh, en dan de gangbare visuele interfaces, dus de uh, visuele interface en de gangbare interacties, zo moet ik het noemen, dus ja. dikke vingers en een muis, ja. daar zijn we inmiddels gewoon echt wel goed in. Dat kunnen we. Ja. Daar kunnen we prima dingen mee maken. We, zijn, we beginnen er ook beter in te worden om uh, na te denken over wat mensen eigenlijk willen. Ja. Uh, uh, dus empathie begint onderdeel te worden van het uh, ontwerpproces. Ja. Uh, en ik heb het idee, dus als je bestaat zo'n... de Pyramid of Users' Needs. Dat is een UX ding, is dat... Uh, die zegt, eerst moet het functioneel zijn, daarna moet het betrouwbaar zijn, en daarna uh, kan je het ook nog pleasurable maken, kan je het prettig maken. En volgens mij kunnen we dat inmiddels. En dus we kunnen uh, dat soort dingen maken. Ja. Voor is dat een verplichte volgorde gangbare... overigens? Of... Ja, dat is tenminste zoiets... Het, die, die, ja, zoiets. Oké. Okay. Ja, er zitten iets meer nuances in dan wat ik het nu, hoe ik het nu ja, ja, nee Ja, ik begrijp het. Uh, maar ik had deze zomer dat ik Leonie Watson uitgenodigd voor een... Uh, die deed een presentatie en ik vroeg aan... Zij is blind ja. ik vroeg aan haar... wat is een delightful user experience for you? Voor, als je blind bent. Ja, ze zei als het niet stuk is of als ik het red... Of als ja. ik tot de eindstreep kom. Als, of het, ja, als het me lukt. Ja. En dat mag ook wel met hacken. Het mag ook met, met door dingen eventjes op een andere manier te proberen als het dan lukt. En dat is eigenlijk een ja. niveau wat we, voor ons onacceptabel is. En ja. wat ik me nu een beetje aan het afvragen ben, ik heb, ik heb met, met jullie heb ik zo'n workshop georganiseerd. Dus ik wat de gasten van de Good, the Bad and The Interesting heb yes. ik uitgenodigd om uh, te gaan ontwerpen. En ik zat nu te bedenken, als we nou nog specifieker interfaces gaan ontwerpen voor blinde mensen, als dat de opdracht wordt, ja. zouden we dan eindelijk naar, zouden we dan een soort van, op een delightful niveau kunnen komen? Zou dat kunnen? Of gaat dat gewoon sowieso nooit lukken? En eigenlijk, ja, ik begin mezelf ook een beetje in twijfel te trekken. <laughs> de, de reden is het volgende. Oké, stel je voor dat je het hebt over belasting invullen. Ja. Voor mij is het... Uh, ik wil belasting invullen, wil ik niet delightful maken. Ik wil de belasting invullen, wil ik afmaken. Ja. Ik wil zo snel mogelijk uit de weg hebben Ja. Dus ik wil niet belasting invullen, ik wil biertjes drinken met mijn vrienden. Ja, ja, ja. Dat dus, dus delightful belasting invullen is biertjes drinken met mijn vrienden. Ja, ja. ja of <laughs> meer delightful biertjes. is dat het maar, een, maar, maar één minuut duurt. Of dat ik er geen zenuw over heb. cetera. Ja, ja, ja, ja. Dus ja. de experience zelf wordt niet beter. Nee. Maar ik heb wel meer tijd om delightful experiences op te doen. Ja. Dus wat mij betreft is dat ook uh, ik noem dat, bij veel van mijn klanten noemen dat automagisch. Ja. He, dus, en onzichtbaar. Ja. En uh, blijf uit de weg. Ja, ik dus denk er dat is natuurlijk ook. Ik denk dat voor... over dat De beste interface is no interface. Zo, ja. Ja. ja. ja. En, dus, dus en in ik, veel gevallen is dat natuurlijk ook zo. Ja, dat denk ik wel. Ja. een heleboel merken denken daar anders over. Die denken allemaal dat ze met hun geslachtsdelen in beeld moeten komen. Ja, maar daar zit ook nog wel wat tussen. Hè. tussen <laughs> er niet zijn en met je geslachtsdelen in iemands neus bungelen. Uh, bijvoorbeeld die koptelefoon voor mij vind ik een voorbeeld daarvan. Ja. Jij hebt de versie die onzichtbaar is. Juist. Maar die versie van mij is zijn geen is, uh, out there. <laughs> Ja. Maar. Het is nou, nog niet op het okay, level van, van... Even huiswerk voor jullie. Kunnen jullie tekeningen maken van welke van jullie denken dat Fasilis uh, <laughs> heeft? Kan ze zenden? Uh, apenstaartje, Peet ja. <laughs> ja. Maar serieus. Uh, ja, nee, maar sommige dingen die hebben dan. Ik bedoel, je koopt, jij koopt ook een beetje die... Die stijl die in dit geval is er ook uh, verkoopt. Hè? Dat is een ja. deel van het product. Ja. Dus dat hoort er ook bij. Maar ja, gewoon een heleboel dingen. De, de, de, de, de, dit is ook een beetje de les die een heleboel productleveranciers nee, maar dit, nee, maar, moeten leren. Toch? Maar, maar, maar, maar, maar stel je het heel zwart-wit. Ja. En je zei ook van, dat je jezelf in twijfel aan het trekken begon. Be be naar aanleiding van die vraag. Ja, dus of ik inderdaad bijvoorbeeld Belasting. Dus ik vroeg me af... Moet ik belastingdiensten... Moet ik die leuker maken? Of delightful? Want dat, daarvan denk ik dat is dan delightful. Dat is ja, leuker ja. of sympathieker of weet ik veel okay, ja. En dan denk ik van... Nee, nee. Hoor, dat maak het alsjeblieft in godesnaam automatisch... Dat ik er niet eens mee geconfronteerd word. Ja, ja, ja, ja. Dat is de ultieme. Dan is het... Zomaar... Ja, hoe dat? Extreem goed. Ja, ja. <laughs> maar het is nog steeds goed. Well, het is niet prachtig of zo. Het is, zeg maar, het is geslaagd doordat het geen dat geen emoties bij mij De Belastingdienst maakt. is ook super ingewikkeld natuurlijk. Hè? Dat is nee, maar dit heel... zijn er zijn heel veel vaciles. Ja. De gasleverancier heeft dat ook. Ja. De gasleverancier moet aanwezig zijn. Moet gas leveren. Punt. That's ja. it. Ja, ja, ja, ja. En uh, betaling moet automatisch gebeuren. Klaar. Ja. Ja, dat, en, dat idee heb ik zelf ook. ik blijft je als je in naam voor de rest uit de weg. Als ik op de website kom van mijn gasleverancier... dan is er iets mis. Ja. Daar zou ik helemaal nooit moeten komen. Ja. ja. Ik word daarom ook nerveus van reclame van mijn energieleverancier. Ja. Die wilt komt rekenen, maar Ik heb een keuze gemaakt om groene energie in te slaan. Ik weet niet of, dat, of ik mezelf niet voor de gek houd. Maar ja. uh, wederom, Apezaaitje Peets Nekes, van ja. jullie meningen... Uh, maar... Uh, mijn leverancier denkt dan nu ook dat hij de verantwoordelijkheid heeft... om mij continu te informeren van hoe groene, hoe groene keuze ik nu wel even wel niet heb gemaakt. Ja, je, Terwijl uh, ik het juist uh, al van... Nee, uh, dit is een principe kwestie. Ik vind het prima dat mijn energie groen is. Go. Klaar. En that's it. Ja, uh, en Dat dus wil het is toch ook zo mooi van de ASN-bank. Die... Uh, die had, uh, die, weet je, die wil ook informeren over... Hè, wat mensen ja. kiezen die bank omdat die bank niet, minder slecht is. Nee. Of niet slecht is. Of whatever hoe je het ze wil. Ze hebben heel ver, goed vastgelegd goed wat ze allemaal niet doen. Ja. ja. En uh, de, die, die informeren daarover. Die hebben dat op hun homepage staan. Ja. Er staat allemaal informatie over wat, hoe ze goed doen. En dan blijkt dat... 100% van de bezoekers dat niet ziet van de ah, website. Ja, ja, ja. En toen, in plaats van dan te accepteren, oké, okay, dit kan gewoon niemand wat schelen. Nee, moet groter. Zijn ze nu op zoek naar manieren om dat wel onder de aandacht te brengen. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar blijkbaar doet het er gewoon niet toe. Weet je, ik denk het dat enige bent. waar mensen dus voor komen op die hele website, is de inlogbutton. Ja. En dat is ook zo. Ja, ja dat is ook. Die maar dat zijn ook vaak ook, ook klanten. Maar nog veel belangrijker. Uh, ik denk dat uh, de, de mensen die die website dan maken. En ja. een besluit nemen om hun missiestatement nog, uh, ja. nog meer te profileren. Uh, dat ze vergeten zijn dat het leven van een mens. En wellicht dat mensen gaan nadenken over een bank als die van hun. Dat dat op een andere plek gebeurt. Dat het ochtends gebeurt bij tandenpoetsen omdat ze op de radio ja, een reclame ja. horen of zo. Ja. Dus ik denk van Wauw, dat is een goed idee. En dan vervolgens zeggen: Nou, dan gaan we naar een website, gaan we lid worden. En that's it. Ja. En oh, heeft u onze reclame gezien? Nee. Ja. Want ik heb al besloten dat jullie best wel oké okay zijn. Ja. Of misschien slecht, min slecht. Dat weet ik niet. Ja, nou ja, goed, marketing is natuurlijk wel nodig om dingen onder de aandacht te brengen. Om het ja, ja, ja. beter mensen niet te Maar dat bestaat. hoef je dus niet overal te doen. Als nee. je je bewust bent van wat, wat de levenssecrets van mensen zijn. En uh, wat ze ook van jou verwachten als zij een online kanaal gebruiken. Ja. Ja, misschien willen ze daar... Nee, daar, daar wil ik gewoon een vraagje kunnen stellen of snel inderdaad kunnen inloggen. Ja. Ja. Misschien wil ik niet eens inloggen. Okay. Dus, uh, ja. dus nee, ja. Ja. ja, onzichtbaar, ja, ja. Ja. Dus onzichtbaar is het nieuwe goed. Ja. Oké, okay, dus dat, dat moet het streven zijn. Maar maar, nou ik, ja, denk, ik denk toch Nee, je moet niet het streven in elk geval. voor uh, Nee, nee, nee. Het is het streven voor uh, okay. ongeveer 65% van de dingen die je. Van de diensten van, van, ja, van diensten en producten van bedrijven. Maar dat geldt inderdaad. Nou, in real life geldt het ook. Als ik een. Uh, ja. een, een, een paspoort ga aanvragen bij, de, bij, bij mijn stadsdeelkantoor. Eigenlijk wil ik dat dat meteen geregeld is. Ja. Hoe korter dat duurt, Doe hoe minder eigenlijk... formulieren ik moet invullen, yes. hoe beter dat is. Die moet twee weken voordat hij uh, verloopt, moet hij bij jou eigenlijk oh, hij in dus. de brievenbus vallen. Ja ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. ja. ja, inderdaad. En ook op het moment dat ik hem verlies in Duitsland moet mijn nieuwe id kaart totaal thuis liggen. Ja, ja, ik heb een... Ja, ik heb een, een BTW-nummer... en ik heb... Uh, dus dan... ook een bedrijfsnaam ooit... toen ik uh, docent werd. Yeah. Maar ja. Maar daar doe ik de laatste jaren eigenlijk helemaal niks mee. Af en toe een klusje. En dan krijg ik nu een, een brief thuis... Of, er, of het nog steeds zo was... dat er nul werknemers op deze vestiging. Oh, ja, ja, ja. Maar dan moet ik dan ook bevestigen. Oh, nee. Ja. Ik moet die brief terugsturen. Ja. Dat is echt... Uh, ook als er niks verandert. Dat is meneer KVK brief... die dan zegt van... hou je nog een beetje van me? Ah, ja. <laughs> ja, ja. Ja, moeilijk. Nou ja. Ook. Ja, maar er is geen ander mechanisme waarschijnlijk... voor ze om bij te houden. Moeten ze dat via rechtswege of zo laten weten? Ja, volgens mij is dat ook gemeentebelasting dus. Ah, ja. Oké, okay. mag Ja, diensten, ja. Kunnen, diensten moeten onzichtbaar zijn, maar ja. haar producten weer niet. Is ja, ja. dat misschien wel nee, ja, ik, ik heb het, Ik heb het soort van, want hier heb ik over nagedacht, want dat doe ik nog wel eens. Um, dingen die jij belangrijk vindt in het leven en die daarbij betrokken zijn, uh, daar geef je aandacht aan. Ja. Jij, jij gaf mij wel eens het voorbeeld uh, van... Uh, vakantie of iets dergelijks. Dan zei ze van, nou ja, uh, mevrouw die regelt dat... want die vindt het hartstikke leuk om uh, uitjes te regelen. Ja. En ik vind het heel relaxed om gewoon lekker mee te hobbelen. Ja. Uh, en, uh, maar bijvoorbeeld uh, voor je hobby... En dus, uh, oh ja, welke, welke laserprinter ga ik uh, gebruiken om uh, mijn uh, kartonnen product te maken? Ja. ja. Dat is super belangrijk, dus daar ga je echt veel meer aandacht aan besteden. Ja. Dus, ja, ja. alle informatie die daarbij hoort en alle emoties die daar mogelijk ook bij loskomen, ja, die moeten kwalitatief hoogstaand zijn. Die moeten fantastisch zijn, die mogen ook emotioneel zijn. Ja. En, maar zodra je dus wat verder van jou, van jou en de dingen die jij belangrijk vindt, en dus familie, hobby's, het leven, genieten, eten... vakantie, vrije tijd, etc. zodra je daar verder vandaan komt... en dus de wat saaiere dingen... namelijk leven, boodschappen doen... belasting betalen... De dingen die moeten maar gewoon... en met aandacht ja, moeten ja. gebeuren... maar uh, uh, uh, geen deel zijn van jouw... genotcirkel... of belangrijkheidscirkel... Ja. Ja, die moeten oké okay zijn... en eigenlijk de rest moet onzichtbaar zijn. Het ja. moet gewoon vanzelf gebeuren. En dat kan... Er is een heleboel informatie die nu gewoon ronddwaalt door de wereld. En niet zich, zichzelf niet effectueert bij de plekken waar het kan. Hey, dus zoals, nou, wat we net zeiden, okay. het paspoort wat verloopt en op de mat valt. Maar dat vinden die bedrijven die dat soort producten en diensten leveren, vinden dat niet leuk. Klopt dat? Die willen, die willen juist vol de aandacht uh, hebben. Of niet? Nou... Als ze dat willen, dan moeten ze zich gaan begeven in de plekken die ik belangrijk vind. En dan moeten ze dus niet uh, betalen, leuk proberen te maken. Of, ja, dat uh, is wel iets wat ze... Wat... Weet je, dat, dat, was, uh, dat is natuurlijk wat, wat, wat... Dat zag je toch op een gegeven moment Second Life, dat daar, uh, daar zaten dan uh, allemaal banken ineens ja. in Second Life. Ja. Nou, superleuk moet je vooral doen. Ja, hartstikke goed idee ook. Ja, ja, absolu absoluut. Nee, Heeft niks nee, nee, ze opgeleverd. Ze maar, nee, natuurlijk niet. Maar het is, nee, het is gewoon gaaf en het is een leuk gebetje. Mensen die uh, hebben het ongetwijfeld een keertje opgezoekt, uh, opgezocht. Uh, ik vind het toch ook wel uh, met op ik vind Twitter het, ook. Ik vind het helemaal niet, niet zitten even zitten. Even Engaging met brands. Dat is toch niet iets wat mensen doen. Even lekker engaging met mijn brand. Nee, nou ja, tenzij jij bmw verzamelaar bent. Okay. dan wil jij plotseling wel met BMW mensen spreken. Ja, ja, ja. En okay. clubjes beginnen en dat soort dingen. Ja. En inderdaad de kans dat dat met een bank het geval is. Ja, dat is bijzonder klein. Ja. Maar denk bijvoorbeeld als je een private banker bent. Dus dat zijn mensen voor mensen die heel erg veel geld hebben. En mag God niet weten wat ze ermee aan moeten. En omdat er een heleboel mensen zijn toch nog in Nederland die dat ook hebben. Ja. Dan beginnen zij zo van... Ja, hoe heet het, een drinkclubje met elkaar. Andere mensen die heel veel geld verdienen. Ja. En de bank die, die weet... waar al die mensen zitten. Dus waarom zouden ze... niet met elkaar in verband brengen? Ja. Dus, maar, maar wat ze dus gaan doen... Hè, die banken... is niet... Uh, weet het, uh, tupperware parties... Maar, maar dan financieel beginnen. Maar... Hoe heet het, uh, hey, heeft u al de nieuwe tentoonstelling van deze... vooraanstaande kunstenaar... Uh, bezocht? Is, ja, dat niet, ja, ja. is dat niet leuk voor u... En dan, uh, wij weten toevallig ook dat de andere top 20 rijke mensen in Nederland daar dan ook zijn. Ja. En dan kunt u ook vrolijk praten met ze. Ja. En het hebben over het ja. nieuwe jacht of iets dergelijks. Ja, nee. weet ik veel. Maar ja. wordt het, maar dat, dat, en dat wordt ook gewaardeerd door die mensen. Die vinden dat fijn. Die komen dan uit de schulp ook. Ja. En die zien dat zeg maar, als een hele belangrijke dienst die grappig genoeg dan een bank levert. En dat wordt dan vanuit de kern vanuit de bank dan gedaan. Zo van, nou ja, hoor, dit, dit zijn mensen die dit soort ja, dingen okay. doen met hun geld. Ja, er zijn natuurlijk, ja, voor een bank, er zijn natuurlijk altijd mensen die geld heel belangrijk vinden. Ja, dus een, ja een of onbelangrijk, bank... hè, dat kan ook. Ja. Ik bedoel, die hele vermogende mensen, die eigenlijk zijn die allemaal heel erg verveeld met hun eigen geld. En weten ze letterlijk, ze willen dat het, dat het niet weggaat. Dus dat is, heel vaak is dat de belangrijkste rol. Of ja. ze willen ermee spelen. Ja. En, dus, en met spelen bedoel ik inzetten in dingen die zij belangrijk vinden. Dus dat kan uh, it, risicovolle technologiefondsen okay, zijn. maar goed, banken uh, Sorry. aside. Ja. Uh, boodschappen <laughs> doen. Yes. Uh, maar uh, onzichtbaar, alstublieft. Ja. ja. Tenzij je uh, uh, wil shoppen. He, dus uh, voor je nieuw blouseje of uh, die uh, gave schoenen die met aandacht zijn gemaakt. Ja. ja maakt dat heel erg leuk. Ja, ja, ja precies. Ja. ja. Okay. maar wordt het uh, om vijf uur uh, met veertig uh, krijzende kinderen in de Albert Heijn staan? Dat is echt niet mijn hobby. Nee. Hey. Dus als dat dan magisch op mijn stoep verschijnt, ja, graag. Ja, ja, Oké, okay, en zou, dat ook, zou daar ook een zero interface aan kunnen zitten? Of wordt het dan weer te... Ja, hey, het is niet helemaal met, te automatiseren natuurlijk. Nou, he, Amazon die had dat natuurlijk geprobeerd, of heeft dat geprobeerd met een, uh, met een uh, fysieke winkel. Ja. Waar je zomaar naar binnen kan lopen en naar buiten kan lopen met spulletjes zonder af te rekenen. Okay. In alle eerlijkheid, ik weet niet of we het afrekenen echt hetgeen is wat, waar iedereen dan zoveel hekel aan heeft. Dus het is leuk dat dat beslecht is. en uh, Albert Heijn die heeft het ook gedaan met hun zelfscan uh, units. Ja. Dat ze niet hoeven te interacteren met levende mensen. Ja. ja, hartstikke prima. Hartstikke... Om minder lang in de rij hoeft hoeven te staan. En ook voor bij mij is dat. In principe ben je gewoon zelf ben je plotseling de rij geworden. Want jij bent degene die het langzaamst is. Ja. Je bent echt niet vlotter dan een cashier. Hè? Nee. Dus, eh. Uh, maar, ja. maar goed, als dat, als dat het gevoel van mensen helpt. En misschien dat het op een gegeven moment ook learnings uitkomen. Dat je dan dat, uh, dat het dus winkelen wat niet leuk is, sneller gaat. Ja, prima. Zodat je je trein kan halen. En dan koop je een stukje peace of mind. Ja, dat is prima. Ja, maar... Ja, weet het, misschien, de, de functie van die winkels is ook zoveel mogelijk verkopen. Dus ik denk dat daar meer aandacht naartoe gaat dan... Uh, dus dat ik uh, de trein uitstap en zeg van... Ik wil één plakje cake. That's it. En dat je toch weer naar buiten loopt met een zak snoep... En twee cappuccino en een... Uh, en een ballon voor ja, de kleine. Ja, dat willen ze hè? Ja, dat, ja dat, zo zijn ze ingericht. En ja. Ja, dat is super terecht, want ze willen dat, daar verdienen ze geld mee, met, dat wij geld uitgeven. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, <laughs> ik heb het daar wel eens... Ja, en toch zou je ook kunnen zeggen dat het ook de taak van een winkelier zou kunnen zijn om niet meer te kopen dan je nodig hebt. Ja. Dat ja, nee, zou ook heel goed kunnen, maar dat gebeurt niet. Nee, ik denk, nou, misschien op het punt dat zij zoveel van je weten dat ze dan eigenlijk altijd de juiste dingen aanbieden. He, dus dat je, ja. dus, maar uh, bijvoorbeeld, de, de inkopen koppelen aan de, het gewicht van je vuilniszak. Dat zou op zich wel eens een interessante zijn. Nee, ja? je, je koopt altijd te veel. Ja? Dat hoeft helemaal niet. Ja, inderdaad, ja. Maar ja, die taak vind, vind, vind je niet bij de winkeliers liggen? Nou ja, dat lijkt me zeker wel. Ja, er als, uh, als Dirk van den Broek uh, ervoor zorgt dat ik alleen maar slanke dingen koop om uh, vijf uur. Als ik ja. om vijf uur ga winkelen. Hè, dus wanneer ik al drieënhalf uur niet heb gegeten, net hard heb gefietst en echt enorme hongerkloppen heb en zagrijnig ben. Ja, dan moeten de koolhydraten en alleen maar uh, snoepjes in, ja. volgens mij, volgens mijn lichaam. ja. Maar als Dirk van der Broek dan gewoon een tas neerzet... waar gewoon kipfilet en sla in zit... ja, dat, dat lijkt me hartstikke tof. Ja, ja precies. Dus dat, de... Maar dan heb je het dus over... Ja. dat zo'n winkel anticipeert op wat, wat ik als mens nodig dus dat heb. dat eigenlijk die, de, de, de, de dingen die mensen kopen als ze honger hebben... dat is inderdaad ook zo. Hè. Als je, ik heb het ook altijd dat ik met een kater bijvoorbeeld... Ik geen, dat had ik vroeger wel vaak... nou ja. ik een kater en geen brood in huis... Ja. En dan uh... chips. Ja, nou ja, niet alleen chips, maar bakken <laughs> vol met vreten. dat had <laughs> ja. ik dan in huis. ja. Uh... ja. ja. eigenlijk hel... zou je op dat, dat soort cu... moment, en vijf chips... uur is ook zo'n voorbeeld, ja, ja, ja. toch? Zo'n voorbeeld tijd, vijf uur s middags. Uh... dan de... zou je die dingen eigenlijk moeten verbergen. Is... Ja, dat de winkel verandert. Zo dat dat, dat ja, de paden ja. breder worden, ja, ja, dat een ballenbak open gaat. Ja. Dat je daar de kinderen in kan dumpen, dat, dat ze dat allemaal uh... lolly in hun gezicht worden geduwd. En, uh... ja, dat is wat je <laughs> kan doen, hè. Je kan inderdaad <laughs> zeggen: van, we gaan de mensen leiden naar de, naar de snoep en de chips. En je kan ook zeggen, nee, we gaan die paden moeilijker bereikbaar maken. Ja, inderdaad. Nee, maar ik bedoel zeg maar, dat de kinderen zoet worden gehaald en uh, goed, laat het ja. dan een wortel zijn. Oh, ja, ja. <laughs> maar in ieder geval dat zij. Uh, dat zij het in principe dat winkelen dan prettig maakt voor de ouders om door de winkel te lopen. Nou, ik vind het wel een interessante vraag. Want over het algemeen is het antwoord nu. Nee, die verantwoordelijkheid ligt puur bij, de, uh, bij degene die dingen koopt. En een winkelier kan je daar niet voor verantwoordelijk houden. Nou, dat, dat is ook het argument is, is wat, de, wat de rookindustrie natuurlijk ook, de tabaksindustrie ook gebruikt. Nee, ja. Wij bieden gewoon een, een product. En ja, het, natuurlijk is dat niet goed, maar dat is aan de mensen zelf. Dat is wat ze zeggen. Weet je wat zij vergeten te doen? Is dat ze zichzelf niet zien als deel van de gemeenschap, als deel nee. van de mensen die door hun winkels lopen. Ja. Ze zien het als consument, als een, ja, ja, ja, ja. eenduidige. Nee, nee, nee. Je bent als winkeleigenaar. Onderdeel van dit bij. Nee, je, je, je bent. Je ben, ja. ja, je bent deel, je bent vriend. Nou, geen vriend, maar je bent gewoon deel van de community. Ja. Waarom zou je daar niet goed voor zijn? Ja. Waarom zou je daar geen zorg voor willen dragen? Ja. En dus, dat dus heeft niks met verantwoordelijkheid en, en eh, zijn en achtige dingen. Dus zo van, nee, je bent er integraal deel van. Waarom zou je dit kapot willen maken door duistere patronen met korte termijn eh, winst? Nou ja, maar goed, ik denk dat de korte termijn winst is natuurlijk een, een, een hele grote, een hele belangrijke stukmaker van dingen. Dat is waar. Heel P veel bedrijven en eigenlijk. Volgens mij is toch het hele bedrijfsleven op gebaseerd zo ongeveer? Ja, nou, ik, denk, ik denk met name omdat het geïmplementeerd wordt... Door, door mensen die niet begrijpen wat ze met die verantwoordelijkheid kunnen doen. Okay. Hey, dus stel je voor dat je, uh, dat je inderdaad winstgeven als belangrijkste ding hebt. Ja, nou, wat is een winstgevender dan dat je een gezonde relatie opbouwt... met mensen die graag bij jou... Uh, willen winkelen. Of dat nou goedkoop is. Of omdat het nou gemakkelijk is. Of weet ik veel wat. Uh, dat maakt niet zo heel erg veel uit. Maar als je dat op een 100% manier doet, dan blijven mensen terugkomen bij jou. Ja. En als je dat... Ja. ik zie dus, En dat kan altijd. Weet je wel. Daar hoef je... Uh, en daar, dan verdien je ook geld. En dan verdien je op een consistente manier geld. Dus, ja. En natuurlijk kan je sprintjes blijven rennen, Waardoor je ook veel reclame moet maken. Waardoor mensen gretig worden. Ja, ik weet niet of dat echt een goede missie van een degelijk bedrijf zou moeten nee. zijn. Nee, volgens mij is het ook niet iets om heel erg trots op te zijn. Maar nee. nee. nee. Maar, dat, goed, de, en dit, maar dit is wel waar. En, de, ik leef helaas in een wereld waar dit soort bedrijven wel bestaan. En waar ja. er mensen zijn die nou, wat minder best, slimme besluiten maken volgens mij. Waarvan ik denk van ja, dat, dat, dat, dat, maar dat heb je toch niet nodig als bedrijf zijn? Dat, dat ja. hoeft toch niet? Nee. Ja, want er zijn ook wel voorbeelden van bedrijven natuurlijk die het wel goed doen. Ja, ongetwijfeld. Ja. Nou ja, dat zijn vaak van misschien kleine winkeliers natuurlijk. Op de hoek. Ja, mijn, groente, mijn groenteman. die is echt ja. super aardig. Die sociale mensen vervullen. Ja. Um, maar ook. High-end producten ook toch? Vaak. Ja, nou ja, we, we lopen nu er te tegenaan. dat we eindelijk tegen ons huis kunnen praten. He, dus uh, met uh, de sprekende robots die ons daadwerkelijk zullen begrijpen wellicht, binnenkort. Nou ja, er zijn mensen die heel enthousiast zijn over de Alexa's en de, dat soort dingen. Ja, nou, ik, ik denk dat er een leuk begin is gemaakt. Ik denk dat we, he, als je dat... Uh, een scherm van een nieuwe telefoon heeft altijd zo'n plasticje over het schermpje. Ja. Ik denk dat we net dat plasticje aan een beetje aan het loskrabben zijn. Dat we ja. net aan het ja, begin ja. staan van dat, van dat we dit, dit soort dingen goed kunnen gebruiken. Okay, ja. En ook goed kunnen doen. Maar het, we zijn er nog niet hoor. Maar het, het is wel zo van, ah, je kan het, je voelt het aankomen. Ja. ja, ja, ja. En dat is, uh, ja, daar kijk ik best wel naar uit. Het lijkt best wel tof. En dat zijn dan die van die spraakinterfaces, dat soort dingen. Nou, eigenlijk die dingen geïntegreerd met andere uh, sensoren en met andere, uh, maar ook diensten die je dan ook weer daarvoor terugkrijgt. Ja. Uh, dus uh, je koffie staat klaar omdat je je fiets net op slot hebt gedaan beneden. Ja. ja de, nou, dat, dingen, dat dingen aan elkaar verbonden zijn. De gewoontes en, uh, zijn te automatiseren natuurlijk. Ja, ja, uh, ja. ja en, en, maar ook, uh, uh, ja, weet niet dat je prettig verrast wordt door uh, ja. in het leven. Hey, Peet. Ja. We zijn bijna bij jouw huis. Ja. Wou jij nog iets vertellen op deze podcast? Of, uh... Dat is een goede vraag. Um, <laughs> dat is wat meeste, de meeste mensen zeggen aan het begin van de podcast. Uh, ik, ik wil. Uh, heel graag wil ik jullie aandacht vestigen op uh, iets wat ik heel erg mooi vind. En. Uh, uh, uh, er zit ook wat eigenbelang bij, want ik heb, ik, ik heb eraan meegeholpen. Okay. En dat is het boek van Astrid Poot. Oh, ja. Astrid Poot is mijn klooivriendin. Ja. En uh, daar hebben wij samen de stichting Lekker Samen Klooien mee. En ze heeft ook in deze podcast gezeten. Ja. En ze heeft een boek geschreven samen met uh, uh, Diebertje um, over bo. En Bodie gaat hem uh, vlot maken. Dit is een boek voor kinderen, overigens. Maar de ja. ouders die vinden dit ook heel leuk. Ja, en Kiki, en het... mijn dochtertje, heeft hem gelezen. Ja. En ze vond het een goed boek. Kijk. Nou, ja. Nog een beter, een mooi compliment kan je niet uh, maken. <laughs> maar ik zou zeggen. Uh, kijk naar dat boek. En kijk ook naar uh, uh, um, hoe wij kijken naar de wereld: naar, uh, naar het lekker samen klooien. en hoe je daar je kinderen. ...blij je mee kan maken en gewoon een toffer gezin kan worden. Dus uh, ja, dat. Nou, goed idee. Tot was het dan. Oké, dankjewel voor dit gesprek. Ik vond het heel tof om weer eens met je te praten. Ja, leuk hè? Ja, ik vond het ook tof. Thanks man. Jo. doei. <laughs> dit was aflevering 45 van The Good, The Bad and The Interesting... ...waarin Peet Snekers en Vasilis van Gemert spraken over kwaliteit... Ik weet nog niet met wie ik volgende week ga praten, maar volgende week ben ik in Berlijn en dan ontmoet ik allemaal hele interessante mensen. Mocht je willen reageren, dan kan dat natuurlijk graag zelfs. Je kan me mailen op wassilis.nl of als je korter van stof bent, dan kan je me ook op Twitter vinden onder de naam Ed Het staat je natuurlijk vrij om alle soorten media ook te gebruiken om reclame te maken voor deze podcast. Ik heb daar zelf namelijk geen zin in. Dus mocht je iemand kennen die hier wil luisteren, laat het ze weten. Je kan me eventueel ook helpen met het betalen van de rekeningen voor de transcripties van deze podcast. Transcripties zijn nodig voor mensen die niet kunnen of niet willen luisteren en ze zijn ook handig voor tekstanalyse. Transcripties zijn niet gratis, helaas. En als je wil, dan kan je meebetalen op patreon.com/vasilis. Net zoals onder andere mijn werkgever CMD Amsterdam, Job en Paal van Buren al doen. Ik hoor op andere podcasts wel eens dat het zou helpen... als je een positieve reactie achterlaat op iTunes. Geen idee waarmee dat helpt, maar laten we dat eens uitvinden. Zoek deze podcast daar eens op, geef hem vijf sterren. Het lijkt me een interessant, experiment, om te zien wat er dan gebeurt.